Oh, my God. Het is dus donderdag 20 februari 2014 en dit is de 36e uitzending van Net Niet Live. En uh, Joost, uh, ik wil, we beginnen altijd gewoon meteen met het nieuws. We zijn niet zo van de. van de een gezellige, gezellige introotjes. Nee. Oh Mick, hoe was je week? Ga ja, gauw oh, Heb je nog iets? Wat oh, heb je helemaal gedaan? Als je, je bent, het is helemaal geen kont hoe je week was. Nee, mij ook niet. Nee. nee. Het enige wat mij interesseert is gewoon deze show. Deze is, show, daar de leven Joost, wij voor. Feiten. Daar leef ik voor en uh, dat is wat ik doe. Dus we beginnen snel met nieuws. En ik had jou uh, een paar codewoorden gegeven via de mail om uit te zoeken. Want ik had gehoord deze week over de Scan Eagle. Ja, dan kreeg ik een bordje. Ik kreeg Joost, zoek eens iets uit over de Scan Eagle. Ja, en ik had er wel bij gezegd volgens mij dat het een drone was, toch? Ja, uh, ja, ja. Dat, dat, want als ik het goed begrepen heb... Dus vliegen ze misschien nog niet, maar dat weet je maar nooit. Ja, ze vliegen wel. Ja, ze vliegen wel, hè. Ze kunnen mogen... Nou even vertel misschien wat jij erover weet. De nee. Scan Eagle. Ah, ik kreeg dus van jou de opdracht. Uh, Scan Eagle, de drone. En dan ga je dus eerst kijken, wat is dat voor drone? En de Scan Eagle is een drone die in 2008 is ontwikkeld. Door Boeing. 2008. Ja. En uh, die, uh, die, uh, die, dat is een mooie drone, want die heeft geen, geen, uh, hij is niet al te groot. Hij is echt letterlijk een Scan Eagle. Hij is ongeveer de, de, de spanwijdte van een adelaar. Ja. En uh, die is voor observatie. En die werd gemaakt voor in, op, in, in militaire gebieden. ...om daar uh, uh, ja, gebieden in, uh, in, uh, kaart in kaart te brengen... En, uh, ...en objecten in kaart te brengen. Terroristen want, te scannen. Terroristen te scannen. Want oh. het is namelijk een ideaal dingetje. Hij is uitgerust met echt de beste camera -appartuur. Dat Hier. is wel bekend. Ja, ja dus natuurlijk. Nee, dat, als je, als je op... nou, ja, dat vraag ik even omdat ik zo meteen een clip heb. Dat, dat, de enige informatie die ik had... ...is de clip die ik als je je basis ga draaien. Namelijk. Als je je puur op basis in wilt lezen. Daar, uit die clip blijkt dat niet helemaal. Als je inleest in de, in de, in de, in de scanning Eagle... Dan, uh, ...dan lees je onmiddellijk dat het een, dat een goede camera is die voor een een observatie in militair doelgebieden. En die, sterker nog, die wordt gepromoot als, uh, hoe zeggen we dat in het Engels? de <coughs> ideal uh, machine to uh, identify any object of interest. Dus, dus wat je ook maar wil identificeren, je kan een wil doen. Zelfs s'nachts, want hij heeft nachtcamera's. Dus met andere woorden zou bijvoorbeeld onze minister van padder, padderige uh, glibberige zaken... Ivo, Ivo Opstelte. Of, of, of, die zou in principe, als hij zou willen, zou hij naar zijn computertje kunnen gaan. Of naar zijn smart pad. Als hij Wikipedia kent. zijn iPad. Als hij Wikipedia kent, kan hij zich al redelijk enter. En dan zou hij toch kunnen opzoeken wat een scan Eagle is? Of zijn eigen iPad. Ja. Want het schijnt namelijk zo te zijn dat. Uh, ik weet niet hoe lang geleden, maar dat er in de Tweede Kamer dus. door uh, een schouw heet die. Van 66. Van D66. D66. Ja. Die schijnt uh, daar kamervragen over gesteld te hebben aan uh, Ivo uh, Opstelte. Absoluut, absoluut. De minister absoluut. van glibberige zaken. Meneer Schouder heeft namelijk letterlijk gevraagd... Meneer Opstelder, minister Pad, Bent u voornemend de scan-eagle te toetsen op geschiktheid... voor strafrechtelijke opsporing en handhaving van de openbare orde? Mm -hmm. Dus dat zou hier in Nederland ja. zijn. Dat hij ja. boven Nederland mag gaan vliegen. En of hij dat van plan is om, om te gaan doen. En uh, ja, minister Pat heeft... Had, had, dat is vorige week. had toen nog niet helemaal het onderzoek naar... De Scan Eagle gedaan zoals ik dat in een half uurtje gedaan heb. Ah, wist het uh, niet. Maar, maar dat, dat gaf hij niet toe, althans. Hij, hij, zei, hij zei heel zeker, zei die, uh, de Scan Eagle is net als met de, als de Raven, dat is een andere uh, drone. Uitgerust met camera's. Waarbij op gebruikshoogte gezichtsherkenning niet mogelijk is. Een drone is een drone. Gelet hierop zie ik geen reden. De eventuele inzet hiervan, waarbij de camera's enkel op gebruikshoogte zijn ingeschakeld. ...op voorhand uit te sluiten. Want we gebruiken het al wel in militaire gebieden... ...maar nog niet, officieel nog niet, boven Nederland. Uh, dus hij zegt, hij zegt nou... Hij zegt, ...als je zo'n scanniergoedje in de lucht gooit... ...boven Amsterdam, Rotterdam, Wageningen... ...dan... ...ja, uh, ja hij, kan, hij kan misschien in grote lijnen zien... ...dat er reine rivier is... ...en dat, dat, dat er geen kerktoren in het midden staat... Ja. ...maar <coughs> herkennen kan hij niet. Maar opstel te herkennen toen wel nog de droom. Nee, dat is schild. De scanning heb nu... de, de, de scan werd zelfs ingezet om in zee bepaalde diersoorten, zoals walvissen en alles, te identificeren, tellen en scannen. Nou, hoe, ik, hoe ik hierop kwam is omdat ik een clip vond van uh, Pownews. En uh, van twee minuten, waarin de verslaggever, ik weet niet hoe die heet, dat is die ene, dat is een beetje rare. Pownews is een beetje raar, maar soms hebben ze goede items. En die uh, gingen opstelten, vragen stellen over die schouw, schouw van D66. Ja. Die zit ook in het filmpje. Dat is die gast die je ook hier hoort op de achtergrond. Die zegt van, uh, meen je dat nou? Uh, opstelten. En, en, um, het gaat over, dus over de scan Eagle. En wat Ivo er nu op dit moment over weet. Ivo die precies wist dat het, dat het fout hier, dat is waar. Wist dat het een k, niet niet. Geen... Nou, laten we zo zeggen. Laten we eens de clipjes luisteren. Ivo die weet het niet zo goed meer. Nederland vliegt de Scan Eagle. Dat is een hypermoderne drone die zo ver kan inzoomen dat hij een pukkel op je neus kan zien zitten. Maar even vragen aan opa Ivo hoe dat precies zit. Meneer Opstelt, uh, politie en justitie die maakt steeds vaker gebruik van drones, waaronder de Scan Eagle. Wat is dat precies voor apparaat? Scan Eagle, ik ken, uh, ken die, uh, die naam niet. Scan Eagle is de <laughs> nieuwe drone die... Hij uh, <laughs> is die camera opbouwde voor ja, Nee, dat zal, zal, uh, zal, uh, zal zeker, daar ga ik even vanuit. Eagle is de nieuwe drone die uh, gebruikt wordt. Ja, nee, dat zal, uh, zal, uh, zal zeker, daar ga ik even vanuit. Is het is niet een beetje vreemd dat onze minister van Veiligheid helemaal niet weet wat er in de lucht vliegt van hem? Ja, dat is inderdaad niet zo heel sterk. En dat hij ook niet weet uh, waar hij blijkbaar kamervragen over heeft beantwoord. Meneer Schouw van D66, heeft u daar vragen over gesteld? Over die Eagle. daar heeft u ook op geantwoord? Kan zeker, ja zeker. En u zei, uh, want ja, Schouw zeker. vraagt, Komt is het nou mogelijk ja, om een persoon te identificeren met die scan eagle? Toen zei hij, nee. Nee, uh, gewoon ik herhaal dat. Nee, <lacht> ja, dat weet ik wel. En heeft hij ook gezegd waarom hij het niet wist? Nou, voor hem is een drone niet een droom. <lacht> Laat hem maar eens goed uitleggen waarom die ScanEagle dat niet zou doen... Uh, aangezien experts allemaal zeggen dat hij dat wel kan. Ze worden ervoor gemaakt om, om uh, gezichten te kunnen herkennen, dus dat klopt. Ja. Ja, dus als Ivo zegt, ja, dat kan niet, dat is een beetje vreemd. Dus is net zoiets zeggen dat een uh, auto niet gemaakt is om in te rijden. Die ScanEagle is er juist voor gemaakt om personen te identificeren. Nee, is hij niet we moeten de minister een beetje helpen, we moeten een beetje helpen herinneren aan de Scan Eagle. Dan moeten we zeggen, joh, de Scan Eagle, dat is een drone en die huur jij van minister Hennis. Weet je nog hoe die heet? En dan zei de nee, dat zal ik, uh, dan moet ik straks natuurlijk eerst. Uh, uw programma zien om dat weer te herhalen. Scan Eagle. U uh, zei, wilt u het herhalen? Scan Eagle. Ja, zeker. Ik denk dat we heel kritisch moeten zijn op het gebruik van drones door de Nederlandse overheid. We moeten niet, zeg maar, uh, nu de Nederlandse overheid haar gang laten gaan. Zodat ze straks allemaal drones heeft die veel zoveel dingen kunnen. En dat we dan achteraf gaan afvragen van, willen we dit eigenlijk wel? Dat is zeer omstreden in verband met de privacy. Dus ik vind dat die drones zeker niet mogen worden ingezet. Totdat daar duidelijkheid over is. Steun. Dit is toch belachelijk of niet dan? Dit is uh, beschamend. Kun je me zeggen? Belachelijk dit is het nog, nog. Ja, beschamend. Beschamend. Dit is, dit is onze minister van... van, van uh, hoe heet die op, uh, justitie toch? Veiligheid? Ja, powerige gehoordigheid. Ja, glibberige zaken. En, en die, die, die, die heeft uh, dus in één week tijd... Uh, heeft hij en een Kamervraag-antwoord... Uh, ...duidelijk over de scannerygroom. Uh, en een week later heeft hij geen flauw uh, idee gezet... ...die die naam nog nooit hoort. Ja, dat een camera voor is... dat kan zeker. Jazeker. Ja. <laughs> nu, daar heb ik nog niet van gehoord. Vertel. Ja. Dat is onze politiek. Dat, als dat dan onze minister is, ja. wat moet de rest dan zijn? Dus ik, we hadden vorige week een heel lang item over uh, Plastekje-Gate. Uh, Gruppe Eregeet. Ja, dat dreunde nog eventjes na, na onze uitzending. Want uh, daar gaat deze... Oh nee, deze niet. maar die heb ik straks ook nog, die Pipo. Want hij is echt een echte Pipo, is het hoor. Samson. Wat een mongol is dat. De, de, ik? de draaier. Fucking hell. Samson, de, de, ik geef nooit een antwoord. En ik kan ja. altijd nog terug op ieder woord wat ik gezegd heb. Samson was boos. Samson oh. was boos, heb je het gehoord? Boos. Of wie was je boos? Hij was boos op uh, Pechtold. Want Pechtold, die... Uh, die zat in dezelfde... Ze zitten in de, heb je het niet gehoord? Ze zitten in dezelfde commissie zitten ze met z'n allen. Het is echt zo tricioos. Is, is het nog steeds die boos dat, pechelt, dat, dat pechelt? Die, die motie? ingediend? Ja. En, uh, dat zit allemaal in deze clip een beetje. Uh, maar dat heb je dus niet gehoord. Alle buurmaatjes zitten er ook in. Ja? Schrikkelijke gast. Uh, ik denk Geertje ook. Alle fractieleiders zitten erin. Ik, ik hoop niet dat, dat, dat, uh, dat alle kleine partijen er ook in zitten. Dat zal me niks verbazen, Want het is een commissie van niks. En de heet, de, commissie... de commissie van Stiekem. De commissie Stiekem. Ken ik wel, heb ik ervan gehoord iets, maar heb ik niet meer gezegd. Daar zijn ze trots op, hè? dat ze erbij horen. En uh... die, mogen, die mogen bijvoorbeeld zelf dingen over de AIVD weten. Ja, die, uh... dat is een in de clip. Die, uh... die houden toezicht op de AIVD, op de Inlichtingendiensten. Ja, denk je echt? Dat is ja. het... de flikker op, hè? <laughs> dat, dat denken ze nog echt Maar weet je wat het enge is Mick? Dat denken ook waarschijnlijk 40 of 50% van de stemmers. Ik ja. denk ook dat er zo'n dus veilig systeem is... ...van Diederik Samson zit daar. Of Geert Wilders zit daar. Ja, de, de, de, de AIVD. Die gaan informatie delen met uh, Buma... ...en al die andere mogolen. Die zijn gek. De, deze marionetten... ...die zitten zo laag in het spel eigenlijk. De, die weten geen flik. Die krijgen echt geen donder te horen. En, de, en terecht. En als de AIVD niet wil dat Buma... ...iets van ze vertelt en het doorvertelt... ...dan vertelt Buma dat niet door. Anders hangt die binnenkant naakt in de post. kast met een stropdas op zijn nek. En zijn lullen al. Ja, maar de echte zaken waar het om gaat. Wat ze doen. Weet ik veel wat ze doen. Daar ga ik verder niet over. Dat, dat die daglicht niet kunnen verdragen. Die krijgen hun echt niet te weten. Ze krijgen echt niks. Ze krijgen een heel klein tipje van de ijsberg te horen. Oh ja, afluisteren. Oeh, oeh. Dat geneest nog. Goed, ik zal er even een clipje erin doen. De politiek die blijft toch bezig met dit hele dingetje. Een stondertje. Dat is... Uh, Grote bek gehad van uh, Pechtold had dat niet moeten doen en blablabla... Want Pechtold zit in dezelfde commissie als ik en Pechtold had het kunnen weten. Weet van de gevolgen. En bla, bla bla bla bla Het gaat helemaal nergens over. Dus ik gooi het er even in, ja? Ja. We hebben dat uh, gehad. Meneer Pechtold, uh, de motie die u ingediend hebt uh, tegen de uh, heer Plasterk, uh, daarvan wordt nu gezegd, uh, ja, u had beter kunnen weten uh, gezien de commissie Stiekem. Ik heb de motie ingediend omdat minister Plasterk. Uh, in een tv-programma meerdere malen uh, zaken over de geheime dienst heeft verteld. En alles afwegend, ook een lang debat, uh, heb ik deze motie samen met zeven andere fracties ingediend. En dat is een motie waar ik nog steeds achter sta. Ondanks het feit dat er wellicht toch iets gewisseld is waarvan u weet heeft, uh, wordt er nu beweerd... Uh... Komt misschien als het het allemaal terug. Terug? Dat is het vervelende wanneer er informatie lekt uit een commissie die juist kan bestaan bij zijn vertrouwelijkheid. En ik werk er niet aan mee om dat beeld welke kant dan op te sturen. Wat vindt u van die aantijging? Uh, ik, uh, ik kan alleen maar terugvallen op datgene wat ik eerder heb gezegd. Namelijk dat ik over die commissie helemaal niets kan vertellen. Dat dus die discussie op die manier wordt en Ook in die context vind ik het buitengewoon stom van uh, collega Samson. Want hij vermengt twee discussies. Eén over de controle op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Met één over nou. de positie van de minister. En dat moet ja. niet. Ik weet niet zo goed is. wat hij daarmee bedoelt. Vorige week heeft de heer Zijlstra namens de commissie een verklaring uitgedaan. Namens alle fractievoorzitters. En volgens mij moet iedereen het daar gewoon bij laten. En zich niet laten opjagen door weer, weer een nieuwe krantenberichten. De werkelijkheid is dat Zelfen. we een motie hebben ingediend waar ik achter sta. De commissie voor de inlichting- en veiligheidsdiensten is een commissie daarnaast naar die daarnaast een eigen geheim is. En dat houdt ook aan zijn nog altijd boos op de oppositie. Nee hoor. Helemaal niet. Dat heb ik vorige week met de heer Pechteld uitgesproken. En de andere fractievoorzitters die onder die motie stonden. De heer Zijlstra heeft toen een duiding van die motie gegeven. Die wat iedereen betreft bevredigend Waar? was. Volgens mij kunnen we nu gewoon ja. verder. Ja. Ik, ja. ik zeg niet zoveel positie. Het ons einde nog. Merk echt, hij is niet boos. Of ik lul nou door het einde heen. En mensen gaan pech. Ik zou niet de moeite om terug te Nee, Nou, dat flikker op dat wat een suk nou, Ik wil dat even laten horen. Dat ze met z'n allen in de commissie stiekem zitten. Het de... de... de... is toch hetzelfde als je vroeger... Ik zal niet meer over onze eigen geheime clubjes van vroeger beginnen. Maar als je, dat je vroeger in een geheim clubje zat met je vriendjes. en Dat uh, je met z'n allen... Oehoehoe, we zitten in de commissie stiekem. Nee, jongens, dus nou, ik zeg het niet. Wat zeg je? Niet? Ja, dat ga ik niet aan de mensen vertellen. Het is een vieze steek onder de water van Leeuwen. Hoezo? Dat hoort niet. Ja, dat, dat, dat, dat is politiek. Ik ben niet gemaakt voor politiek. Nee, dat, dat blijkt. Maar ik gebruik het niet tegen je. Ik heb ook een hele rare clubjes gezeten. Misschien dat mensen ook denken van... Uh, die Mickey, ja, ja, hij heeft makkelijk praten. Die deed ook altijd met die rare clubjes. Deze allemaal rollenspelletjes en zo. Het leger van General Peter was geen raar clubje. Het was wel een raar clubje, Joost. We waren zes. Jullie waren zes, maar jullie hadden een leger wat alleen maar... We waren een verdedigingsleger, maar als het geval dat er een invasie zou komen, dan, we, dan stonden we paraan. Van de Irene straat naar jullie straat. Van de, van de, Irene, van de Vaderburgstraat af. Het gevaardag in de Vaderburgstraat. Ja, dat de Irene-straat ja. was, was bijzaak. Nou, maar dat zeg ik net. Iedereen heeft wel eens in een clubje gezeten, stiekem. En je praat er waarschijnlijk ook thuis niet over en zo. Zo van, hè? Dat je het leger van generaal Peter... Ja, nou, af, af en toe praat je erover. En dan, en dan reageren mensen dus, ja. Yeah. Maak het maar belachelijk. Ja, maar dit is... en, dan, en dan ga je zwijgen. Ik denk, je, nou weet je wat? Ik vertel niks meer. Nee, maar dit is verjaard. Het is al 25 jaar geleden. Dus ik mag hierover praten en ik mag erover zorgen. 30 jaar geleden, bijna. 28 jaar. <lacht> nou, klein. Maar ja, wil je er nog meer over kwijt? Uh? Nee. <lacht> ik, ik wil nog iets kwijt over Samson. Ik wil hem niet te veel aangeven, maar ik wil. Ik vraag hem, wat voor druk zal die gast nou de hele dag zitten of zo? Wat doet hij? Waar, waar is hij mee bezig? Is, die bezig is, hij, is zijn missie om gewoon de P van de A kapot te maken? Of denkt hij het goede te doen? En, PvdA, en is hij gewoon echt onnozel? Door de PvdA kapot maken. heb ik zojuist de las er een artikel. Of, onder een artikel had ik ergens een, een commentaar van iemand. En die schreef dan... Uh, dat was onder jouw uh, plastic artikel. Ja. Op uh, Nu Jij. Ja. Daaronder er stond een comment. Van iemand en die, die, die schreef letterlijk de zin. En zo praten heel veel mensen. Die zeiden... Partij van de Arbeid is de Partij van de Arbeid niet meer. Mm. Vroeger kwamen we op voor de zwakke en de sociale... En dan trappen ze ze in de grond. Maar denk eens heel even terug. Gewoon naar vroeger als misschien in de jaren 50. Maar ik ken de Partij van de arbeid al niet anders meer. Als een partij van proleten Wanneer heeft de Partij van de arbeid nou voor het laatst? Dat werkt nog. Als ik op de bres gespannen van arbeiders. arbeider. Nooit. En niet alleen maar. Uh, ja we hebben gezorgd dat de 2% inflatie uh, mee gecompenseerd wordt in het loon. Ja fuck het, Tuurlijk doe je dat. Nee P gewoon echt iets van de arbeiders betekenen. De, de, de, de nee maar PvdA is, de de... is toch van de, waar ik het van ken. Is het Wim Kok. Ja, nou weer, stinkend Rijk. Stinkend rijk. In Wouter nou Bos. waar zit hij tegenwoordig? Shell? Wat doet hij? Ja, zoiets. Een ja. grote gro multinational. Uh, hoe heet die andere gast van financiën? Uh, die de Kok, bij DSB Bank ging toen? Oh nee, die was van nee, de, de, de nee, maar is... Wim, Wim, Wim Kok. Dat is een man die, die vindt iedereen nog steeds... Uh, oh, lief Wim Kok. Oh, ben Nelson Mandela. Oh, hij krijgt een hand van Perez. Oh, dit en dat, Wim Kok was de Partij van de Arbeid. En, en ik geloof op, vat, nog geen week na die, dat die president dat, uh, af was... Toen had hij geloof ik al in 78 commissariaten waarin hij overal echt gigantische lonen naar binnen trok voor anderhalf uur werk. En diezelfde man die had daarvoor hadden zich geroepen, hoe dat zou wel iets minder mogen. Maar wel uit de staatsruis vreten daarna, vuile, vieze, smerige oude, grijze, rot, hond. Ja, precies. En dat is precies hetzelfde wat Samson straks ja. gaat doen, als die, uh, die komt straks ook niet meer aan de bak. Maar, uh... maar, maar, maar, wat ik nou even over de partij van de arbeid kwijt wil, dat is namelijk een theorie die ik al jarenlang verkondig maar iedereen me voor gek dit is met de Partij van de Arbeid fout gegaan. Toen mensen als Diederik en Lodewijk. ja, van dat soort fuckers, Lodewijk, Asje, daar ja. weet je wat. Arbeiders hebben geen kinderen die Lodewijk of Diederik heten. Nee, dat is als je met de arbeid op wil komen, dan moet je een partij hebben met mensen als Henk en Frits en Piet en Leo. En geen. En, Mickey. en Mick en Joost. Maar geen, maar geen, geen Lodewijk, Asscher... Diederik, Samson. E raw, raw, Evertje en Hendrik. Weet even voor jou allemaal Oké, dan gaan we nu... om jouw petpief even te verder te stimuleren... gaan we naar de P van de A. Die hebben een congres gehouden. Oma, het, ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Volgens mij zitten ze allemaal aan het druk. Want ze hebben in het begin ook een of ander muziekstuk, hoor je. Echt dat je volgens mij dat je echt aan de uh, high moet zijn... als een Vlaamse papegaai. Met z'n allen zitten ze daar. Weet ik wel wat ze aan het doen zijn. Het lijkt wel op de, op de Schumann-resonantie-cursus... van Anton Teuber, wat ik hoor. En, en misschien is dat het wel, dat ze dat doen. Want daarna slaat Samson weer alleen maar... Wat dalen uit? Komt ie. PvdA-leider Diederik Samson hoopt dat zijn partij kan profiteren van het lichte economische herstel. Ook SL. Over een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de PvdA staat er slecht voor. Samson sprak zijn partijgenoten moed in op een partijcongres in Breda. Ja. Een van de weinige momenten dat het niet over politiek ging op het PvdA-congres dat het hele weekend duurde. Veel werd er gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen. Partijleider de Samsung hoopt dan te kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Welke aantrekkende Langzaam maar zeker zien we het we gaan ook aan de keukenwagen. We, we, we, we, we, we, we gaan inderdaad richting gemeenteraadsverkiezingen. Want ik heb het volgende januari in ook wel in de bus gehad. En, en voor dat soort dingen wordt er in één keer politiek herstel verzonnen. Want dan gaan in één keer al die fractievoorzitters hebben namelijk baat met politiek herstel. Dus voor... ze gaan allemaal roepen, oh dat is politiek herstel, het komt eraan, het komt eraan. Ik zal vast mijn conclusie delen. Want wat Samson hier doet, is dus hij gemikt weer op de arbeiders en op de sociale zwakker in onze samenleving. En hij gaat daarbij zeggen dat het weer de economie aantrekt en dat we er gebruik van moeten maken. Maar de mensen die, hij, uh, die op hem moeten gaan stemmen, die weten wel beter. Ja. Die hebben allemaal, of zelf, of, of, of, of hun broer, of hun man, of hun dochter, of wie dan ook in hun omgeving, de buurman. Het is allemaal werkloos, niemand Werklof kan werk zijn, krijgen. Uh, het is rondom een grote komen teringzooi. Ronderen van niks. Voedsel, bonnen, van alles erop en. En dan komt van te horen krijgen dat alles steeds minder wordt. Ah. Ja. En dat de bedrijf van de arbeid daar vrolijk hij, meedoet in de regering waarin ze zitten. Hij, hij stuurt de kiezersrechten rechtstreeks in de handen van PVV en Sp. Ja. Op deze manier, let maar op, wat hij helemaal voor onzin. Want hij gaat er alleen maar vanuit in deze praatjes. Daarom heet hij waarschijnlijk ook die dat de economische herstel is. En hij komt zelf nooit in de, in de wijken. Waarschijnlijk, of ergens. Wat, wat vroeger nog wel eens gebeurde. Dat, is dat mensen ja, in de wijken, maar. Tegenwoordig politici in de wijken. Wat betekent dat? Dan lopen ze een keer ergens in een of andere randbuurt door. Ze komen niet in de wijken. Want ze wonen niet in de wijken. Je moet in de wijken nee. leven om te weten mensen hoe armoede ja. is. Ja. Deze mensen hebben geen besef van wat dat vijf, heeft Zo'n uh, zo roemer heeft dat wel voor. Hè? Die komt geloof ik uit. Weet ik veel. Dat was die andere die uit Os kwam. Die, die kalen. Ja. Die, ja. die, die was opgegroeid in de ja. arbeidersmilieu. Ja. Precies. Nou, we gaan even luisteren naar uh, de, de lulverhalen van Samson onder de drugs zien we het ook aan de keukentafel. Er waren weer kijkers voor het huis. No. Er dient zich een koper aan. No. En de stroom sollicitatiebrieven van de 50-plusser... wordt niet meer meteen geretoneerd. Okay. Maar er komen ook weer uitnodigingen. Het laatste ook de Europese verkiezingen... is het een belangrijk jaar voor partijen. En de PvdA is bepaald niet populair de laatste tijd. Derecht. Dat kan gevolgen hebben voor de macht van de PvdA... in de grote steden. Bijvoorbeeld Amsterdam. Wat is uw verwachting? Blijft u daar gewoon de grootste? Ja, dat denk ik wel. En dat is ook belangrijk voor Amsterdammers. Bijvoorbeeld voor de Amsterdammers met een laag inkomens die binnen de ring willen blijven wonen. Als D66 of VVD binnen, verkopen ze die sociale woningen en moet dus iedereen naar buiten toe. En is het, het centrum alleen beschikbaar voor mensen met veel geld. Dat willen wij niet. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over vier weken. Het congres eindigde na twee dagen met bier en schaatsen. De ruzie die Samson eerder deze week nee, had met D66-leider Pechtold... Over de motie van wantrouwen tegen minister Plasterk, die ruzie is bijgelegd, zei Samsung. Ja, de harstbeuk groot. Ze ze als een Vlaamse zitten hier in de shop, zitten ze met een pecheltje. Maar ja, maar dat is dan onze leiders, onze politiek. Ja, en hebben toch laten ja, zien. Wij we weten al lang dat het. Dat we hebben toch we hebben een paar clipjes aan te horen. We hebben Energie, energie van veiligheid. Onze, onze, Weet je veel wat Samsung precies is? Fractie van de grootste oppositiepartij. Het zijn allemaal fuckers. Ja. Allemaal, in allemaal. incompetente... Allemaal. fuckers. Liegen, liegen, liegen. Ik, liegen, ik, ik liegen. heb wel nog je een keer... Het, maar als je liegt, lieg dan ook wel goed. Doe het, doe het dan... Ja, precies. Doe het dan overtuigend. Ik vind overtuigend. niet erg dat mensen tegen me Liegen, maar neem dan ook wel respect ja, het... over... Weet je wie wel overtuigend liegt? Dat is Rutte. Dat is de enige die overtuigend... Nou... Af en nou, toe overtuigend... Ja, ik, ik, de weet, de, van, nee, je kan hem ook wel heen prikken. Rutte, alleen maar Rutte kan je zien... Hij heeft een plezier ja, dat, dat, hoor, dat hoor je in deze clip. Rutte, eh, gaat nou, als, als Rutte liegt als hij vrolijk is. Ja? Dat klinkt altijd gewoon. Eh. Ja, maar als hij, als, hij, als hij liegt, gaat, gaat hij heel erg lachen bij Ik heb de clip genomen oh, oh, met een hoge stemmetje. Nederland is weer eens expert in iets wat er totaal niet toe doet. We hebben een nieuwe expertise. Ja, we hebben al vaker van die expertises. Dat je denkt van, ja, leuk dat we daar, daar, zoals Rutte noemt het, wereldklasse zijn we erin. Maar dat je denkt van, ja. Ja, daar zijn we dan misschien wereldklasse in, maar of we het ooit in de praktijk... We hebben het nog nooit in de praktijk hoeven te brengen. En of we het ooit in de praktijk gaan brengen, weten we ook niet. Ik, ik zal het je laten horen. Het slaat weer echt Nergens op. Het is de nachtmerrie van iedere regeringsleider. Een terreuraanslag met nucleair materiaal. De kans erop is klein, maar de gevolgen zouden enorm zijn. Enorm. Op de nucleaire conferentie volgende maand in Den Haag... willen wereldleiders afspreken om radioactief materiaal beter te beveiligen. Nederland heeft een eigen inbreng. Nucleair detectivewerk. Na de nucleaire terreuraanslag begint de toch naar de daders. Naar Sporenonderzoek, net zoals bij andere misdrijven. Nederland probeert de internationale expert te worden op het gebied van nucleaire opsporing. Dit is echt wereldklasse wat we hier in huis hebben. Het uh, Nederlands Forensisch Instituut, op het gebied van sporenonderzoek, behoort dat, uh, tot de beste in de wereld. En een van de zeer weinigen in de wereld die ook nog de link legt met uh, alle risico's van nucleair materiaal. Die ja, verbonden is met het uitstekingsmechanisme wat er in de hoofdlading zit. Ze zijn een van de weinigen die de link legt met de gevaren van nucleair materiaal. Ja. Andere bedrijven die datzelfde werk doen... Die, die, die snappen niet dat er gevaren zijn. Nou, die hebben waarschijnlijk zoiets van... wat ik ook meteen dacht. Ik zat in me, terug te gaan in mijn hoofd. Toen dus zat ik denk denken van... hoeveel aanslagen heb ik meegemaakt... in mijn 35 jaar hier op aarde... met, eh, nucleair, met, met, materiaal. met nucleair materiaal? Dat is nou uh, Ik no. Ik ondergeneemde verzin. Nul. No. No. Dus... zo'n dienst is niet nodig. Nee, maar dat is... Dat is uh, uh, de... Als je dat nou zegt, dan hebben ze daar een klaar voor op, en vroeger Bert en Annie hadden dat al. En Annie had bananen in zijn oren, mm. en zei bed, waarom heb je bananen in je oren? Dat was ze tegen de olifanten, ja. en zei bed, maar er zijn helemaal geen olifanten. En dan zie je wel dat het helpt. Ja, en ja. Dat, dus dat is met dit ook. Ze kunnen ze natuurlijk zeggen, nee, natuurlijk zijn er geen nucleaire aanslagen meer. Mee, omdat we er altijd zo goed op letten. Ja, maar wat hun dus gaan doen, als, weet je wel, dat die expertise hebben ze. Dus er komt dus een aanslag. Stel, iemand heeft het hier op, uh, op, op de 1000-jaartige gemunt, een nucleaire aanslag. En wat hun dan, hun expertise is, is dat we hun meteen ter plekke kunnen komen. En dan kunnen ze sporenonderzoek doen, om meteen de daders te achterhalen. Ik weet het niet hoor, maar... Als je een goede nucleaire aanslag hebt, ik zou niet in de buurt komen. <lacht> Lijkt me niet handig. Als je me een goed wit pak hebt. Ja. Als je die witte pakken hebt, dan kun je overal mee. Ja, dat die expertise hebben... Ja. Ja, het is nog niet wat. Nou, ik ben wel benieuwd hè? Ja. hoeveel expertise ze nog meer hebben. Hè? Dan gaan we. Ja, dan komt het. Ja. In veel landen staat het sporenonderzoek na een nucleaire aanslag nog in de kinderschoenen. Precies. De politie begrijpt niets van radioactiviteit en de nucleaire deskundigen weten niets van politiewerk. Nederland biedt daarom graag zijn kennis aan. Wij geven als NFI al uh, trainingen, dit soort trainingen voor de IAEA, de Internationaal de atoomagentschap in Wenen, voor Interpol. En onlangs zijn we ook door de, door de Verenigde Staten benoemd. We zijn leider in deze wereldwijde te Wereldleider. Die trainingen gaan voor computersimulatie. Hulpverleners leren hoe ze met nucleair materiaal moeten omgaan en tegelijk sporenonderzoek kunnen doen. Het detectivewerk is een onderdeel van de bredere onderhandelingen op de nucleaire top. Premier Rutte hoopt op duidelijker afspraken op nucleair terrorisme te voorkomen. Ik denk dat we tot een goede slotverklaring gaan komen met een aantal hele stevige afspraken om ervoor te zorgen dat de wereld uh, op dit terrein iets rustiger kan slapen. En, en de risico's blijven aanwezig, maar dat die wel afnemen. Ik kan iets rustiger gaan slapen, Joost. We kunnen ja. iets rustiger gaan slapen. Ja, dat zijn hele verdomd historisch gevaarlijke uitspraken. Ik weet je daar bewust van bent. Dit, moet ik maar. De uitspraak: rustig gaan slapen. Ja. Dat zijn namelijk uh, minister Colijn. Ja, die uh... Voor de oorlog? Op uh, 4 mei, 1 mei 1940, ja? zei hij, ga je maar rustig slapen, de regering maakt. Nee. En de volgende avond stonden de Russen, die stonden op de, de Moerdijkbrug. De Duitsers? De Duitsers stonden op de Moerdijkbrug. Ja, maar dit is dus waar wij Nederlanders dus weer expert zijn. Uh, wat een gelul. Nu heb je vier clips gehoord, vier verschillende dingen waar wij in Nederland mee bezig zijn. Ja. Allemaal van ja. ja. makkelijk aan het aan bullshit. Ja. En dan heb ik er nog eentje voor je. En dat gaat over de, de moord op Elsborst. Dat is nu een moord, hè? Ja. Dat is duidelijk. Ja. Nu zijn daar, heb ik uh, een klein beetje in verdiept, maar dan moet je maar. Uh, zou uit... ook nog doodslag kunnen zijn. Ja, maar moet je moet uitgaan van, van, van uh, diens woord en wie wat gezegd heeft. Maar op meerdere plekken do dook op dat, uh, dat ze. Uh, dat ze uh, haar gezicht zo toegetakeld was dat ze haar neus niet meer konden zien of herkennen, was er, of er niet meer was. Ja. Dat schijnt iemand gezegd te hebben die daar hulpverlening of zo heeft gedaan, of erbij was of zo. Uh, Schilderde, het was een vrouw van 81. Ja, natuurlijk. Ja, uh, dat iedereen zich afvraagt van: nou ja, dat, dat, dat kan je dus meteen eigenlijk zien als een misdrijf. Ja, het is niet zo dat ze valt en de neus is weg of weet ik veel ja, wat. Toch? Ja, het, vallen. het is allemaal zulke rare berichtgeving, is het. En, en ik zat er van de week zat ik naar, naar het journaal. Het klinkt alsof ze met een looie pijp in een gezicht geslagen is. Ja, ik zit, ik zit van... Waarom zeg je dat gewoon niet? Dat, waarom, het gaat mij erom... Waarom kan je niet gewoon zeggen... Dat er iets frisch schrikkelijks gebeurt... mevrouw Borst is gewoon... De neus is weg en alles. En, uh, uh, waarom doe je zo gaar? En, en bepaalde dingen kunnen ze niet zeggen... Want dat da uh, daders informatie is. Als ze bepaalde dingen niet zeggen... En niemand komt met een verklaring... ...met die informatie, dan kan alleen de dader dat weten. Als alleen de dader kan weten dat het gezicht zo ingepoeierd is... met een neus uh, ja. gelijk staat met de oren... De, ja, ...en niemand ja. anders weet dat, ja, dan kun je ja. dus, als je iemand hebt die daarover begint of praat... ...dan weet je, hé, hey, hoe de fuck ben je? Ja, maar dan heb ik iets anders voor je. Een korte clip. Uh, het gaat over de ME. Die hadden waarschijnlijk kleine moeite te doen nee. op die dag. Als je de clip een beetje beluistert, maak je dat eruit op. Want ja, dat had het eigenlijk geen zin en eigenlijk hadden ze geen reden, maar ze hebben wel uh, anderhalf bij één kilometer uh, bos een stuk, geen eens bij de woning van uh, Elsbosch, maar echt een stuk verder hebben ze helemaal uitgekomen met een heel peloton ME. En dan uh, die woordvoerder van de ME, ja, ze hadden eigenlijk geen reden ervoor, maar ja, boe, boe. moet je luisteren dit. Dit is wat onze ME, waar, waar wij voor betalen, doet. Want ze hebben waarschijnlijk geen zak te doen als je het hoort. In Beeldhoven heeft de politie een stuk bos afgezocht... in de buurt van het huis van de omgekomen oud-minister Els Borst. ME'ers hebben een groot deel van de dag sporenonderzoek gedaan. De politie benadrukt dat er geen aanwijzingen waren nee. dat er iets lag... Het bos werd voor alle zekerheid doorzocht op sporen die kunnen ja, leiden naar de dader. Ja, je weet het nooit hè, nee, als het inderdaad het een nooit. dader of daders zijn die dat bos in zijn gegaan, dat ze dat iets gepleegd leuk. hebben. Misschien iets weggegooid, je moet het willen uitsluiten. Dat is de reden waarom we hebben gezegd, we roepen een peloton ermee mee op, wat forensische en maar kan men dat bos uit. Ja, het, was niks. Kan een het bosgebied van een halve kilometer bij anderhalve kilometer <laughs> werd grondig doorzocht. Verdachte spullen werden in zakken gedaan en gaan voor nader onderzoek naar een laboratorium. Dat is wel een hele rare de woning van de oud-minister is eerder deze week al grondig doorzocht. Het is onduidelijk of dat bruikbare aanwijzingen heeft opgeleverd over wat er is gebeurd. Wat een onzin. Waarom moet je dit in nieuws brengen? Waar, en als, een, als je geen concrete aanwijzingen hebt, waarom moet je voor de zekerheid met... met, met ik voel hoeveel man een, een heel bos gaan uitkomen een hele dag. Dat het kost. Dan kan je zo goed alles gaan uitkammen naar Beeldhoven. Ik zou naar het KNMI gaan. Ja, maar dat is stom, dat zou ik ook denken. Waarom doe je dat? Waarom, Waarom gaan ze niet alles? naar het KNMI? Waar, waar zitten die in de Beeld of, Beeld, of ook Beeldhoven? Dan ga je daar... Ja. ja, we hebben ook even het spoor hebben we helemaal afgezet. Want uh, we hebben even anderhalve kilometer spoor afgezet. Je, je weet het maar nog. Er was niet een bos wat grenzen aan het houten, maar nee. in de buurt van. Zeggen we. In de, buurt, in de van? buurt van. Dat is niet grenzend. Het is gewoon een ja, of ze weten ja, iets en ze zeggen weer. iets. Maar waarom je dan in het nieuws brengen? Waarom mijn tijd ermee? Waarom mij laten nadenken hierover? Willen ze mij complotten laten. Ze willen je trigger? Ze willen dat ik een complot bijbreng. De misschien ben je wel ooit in je jeugd in een mku opdrachtprogramma beland. Zou kunnen. Dat is een je trigger. Heb ik, dan heb ik een gespleten persoonlijkheid? Ja, ik dus, kan het niet beoordelen, dus misschien lijken ze wel veel op elkaar. Ben ik een keer s'nachts weg, denk je dan. Zoals ik hem doorgevraagd heb. Ja. Dat ik niet een keer weg ben en dat ik dan met een bebloede. Uh... De Broederhamp Broe en de messen zie je je tanden terug op. <laughs> ja. Maar ze hebben nog steeds, uh, nou ja, dat is met Elsborst. borst. Ja. Nee, borst, laten we zijn, het was een vrouw van 81 en die sla je niet. De neus zo, zo verder puim voor je. Nee, dat lijkt mij ook niet, lijkt mij niet echt netjes. Ook niet als ze st st stronken uit de wereld heeft proberen te werken. Wat op zich nog steeds een vervoerlijke daad blijft trouwens. En dat ze daarvoor moet branden in de hel, dat dat lijkt me daar heeft ze wel van niet. Dat, dat lijkt me duidelijk. Maar dus je zou <laughs> ook rustig, gewoon, gewoon rustig dood kunnen gaan, uh, zoals oude mensen maar op een gegeven moment die keer dood gaan. Gewoon met een glaasje ja, in je Ja, een glaasje in je Het laatste leuke tv programma voel je mm. op de bank, okay. nooit meer wakker worden. Ja. Dat had ik prima gevonden. Het is niet dat ik als bos nou... je uh... nee, dit gunt. Nee, weet je, ja, je, je, je, je, je, je weet, je krijgt de straf man, in het leven maar hierna. Ja, dat, dat vind ik genoeg. Only God can judge me. Holy God can judge me, holy God. Maar Andere verhalen, die, dat, dat, vond ik een, ja, dat gaat je weer complotten triggeren, triggeren, wat jij zegt. Want dat las ik op mijn andere site, ik weet niet meer waar. Van, uh, zij wist natuurlijk als minister van, uh, weet ik veel, wat ze nog geweest is, volksgezondheid. En ze is nog iets geweest. Minister van Volksgezondheid geweest en van en nog vorige week heb ik het gezegd. Maar. Ja, een hoge functie ook nog met het kabinet of zo. Ja. Dan weet je natuurlijk wel een aantal dingen. Hè? Als er echt in jouw periode scams. Oh, zoals het uh, tweede uh, project. Ja, nou, dan, dan, dan, dan weet je nog heel bijna niks, maar dan weet je wel uh, scams zoals nu met het gebeurde en zo. Uh, en helemaal toen met die zorgen werd en al die shit die er toen aan, uh, ik vind het allemaal. Weet jij even wat er gebeurd is? En misschien dat mevrouw Elsborst, vond ik een redelijk plausibel uh, idee, uh, toch wel een nette vrouw was zoals iedereen zei. En zoiets had van, nou, ik ben nu 81 en ik heb een aantal geheimen mee en die geheimen wil ik niet meer het graf innemen. En stond ze op punt om misschien wat buiten te brengen? Het is namelijk, laten we een politiek gezien is namelijk uh, geen, geen, geen reden tot moord. Maar nee, ja, Die die nee, hoorden de norm in nieuws. D66 doet er niet toe. Nee. Toch? Nee. Dat is, is geen reden om, om, om pech tot een richting op te laten gaan. Of nee. te dreigen. Dat dus heb ik ook al, ik, ik ben ook kapot, denk Dus dat, gaat, <laughs> dat is allemaal gepasseerd. Natuurlijk, ja, het zou ook gewoon kunnen dat er gewoon inbraak is geweest en dat ze toevallig net was met iemand. Uh, maar het is een ja, maar dan, dan zou de politie dat meteen ja. uit kunnen sluiten, want dat, zijn, dat is hun expertise. Ja. Dan hoef je niet een heel bos uit, dan moet je niet zo geheimzinnig nee, het doen. Dat dan is een week lang, terwijl al het duidelijk was voor iedereen dat er iets verdachts gebeurd was. Hebben ze nog volgehouden dat ze het nog niet wisten. Ja, dat is een rare ding. Ja, het dat is een rare ding. Ja. ja. Misschien komen we er nog nooit achter. Misschien praten we nog een keer iemand. Zullen we het zien? Ja. Dat was uh, Nederland. Wat ik allemaal over Nederland had. Dus als we nog luisteraars over hebben naar deze vijf waardevolle onderwerpen. Ja, als we wel naar, naar, naar deze mensen luisteren, dan kunnen ze toch wel die minuten naar ons luisteren. Ja, toch? Ja, wij liegen er elk geval niet. Misschien dat je, dat je denkt van, wat onzin? Wij liegen niet, maar, maar ik wel... vertellen wel wat we denken, en dat kennen je nooit geloven. Hè? Andere mensen die vertellen wel onzin en liegen. Zoals Angela Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel. Ik kan wel een beetje jokken. Angela Merkel is, is, is heel erg betrokken in het, in het hele Snowden-verhaal, hè? Want heel vaak, weet je wel, zij werd ja, afgeluisterd ze... en uh, zij doet heel vaak het woord. Zij en... wilde ook uh, Snowden naar, naar, halen, naar Duitsland halen. Om zijn expertise te, te, te. Klopt. En toen kwam ze van de week kwam ze naar buiten met een uh, nieuw plan. En toen ik het hoorde, dacht ik van ja, dat, dat is mijn expert. Omdat ik uit de ICT, ik ben netwerkbeheerder, systeem- en netwerkbeheerder geweest. Ja. Wat haar plan is, dat hoor je ook in deze clip. Het is de tweede clip die erover uitgekomen is. Waar experts van Russia Today bij zitten die ook zoiets hebben van. Nou ja, is niet echt uitvoerbaar. Maar haar plan is om een uh, internet voor de Europa af te sluiten, ons eigen internet, zodat de NSA ons niet meer kan afluisteren. Dat was haar plan. En dan moesten wij een uh, gesloten internet hebben, zodat dat uh, de, hoe noemden ze het? Dus intranet. Ja, dat uh, de, de, de, de landen van over de Atlantische Oceaan. Ja. Nou, wie bedoelen ze daarmee? Niet Dat hij niet, meer, niet zo makkelijk meer uh, hier konden inbreken. Ben je benieuwd naar deze clip? Ik heb het helemaal niet in, in Nederland gehoord namelijk. Het is ja, alleen ja. iets wat op uh, Russia Today is gekomen. Dat hoor je. Die tr trouwens wel een topweek hadden. Ik heb er niet zo heel veel van. Maar ze hadden weer een topweek met items. Heb Amerika-bashing? Ja. Ja. En niet alleen Amerika. Ook uh, ja, gewoon de EU. <laughs> het, al... het, hele, het hele rijtje af. Ja, maar je weet ook niet meer waar je van je uh, Je hoort op twee kanten hè? Je hoort het, uh, het westerse waar wij in zitten, ja. dat hoor je constant. En dan hoor je Russia Today, het zijn twee uitersten van elkaar. Ja. En je, je moet op de een of andere manier... Ah, wij zijn een tussenstation. Ja, ja. wij zijn uh, neutraal. Neutraal, is het, wij zijn Zwitserland tussen de koude oorlogpartijen. Ja, nou, ik ga ja. voor het clipje over het uh, Euro netwerk van uh, mevrouw, Me mevrouw Merkel uh, ja. draaien. The project to build a dedicated European Internet will reach the highest levels in Paris later, when President Francois Hollande will discuss the issue with German Chancellor Angela Merkel. She proposed a change to the current system, which sees a large part of online traffic traveling via the United States. But as Otis Lucy Kafenev reports, the idea of hiding data from prying American eyes may just be a mirage. Mirage. Keeping European online communications within Europe. It's an idea that's gained traction amid revelations of widespread U.S. spying. And now the German Chancellor is on board. We'll talk with European providers that offer security for our citizens, so that one shouldn't have to send emails and other information across the Atlantic. Rather, one could build up a communication network inside Europe. The size and scope of American surveillance has outraged European leaders, especially Angela Merkel, whose cell phone was allegedly tapped. Although Germany is one of America's closest allies, documents leaked by the former NSA contractor Edward Snowden show it was treated as a third-class partner, spied on at levels similar to China and Saudi Arabia. To put that in perspective, the NSA watched 20 million German phone connections and 10 million internet data sets on an average day, tapping only <laughs> 2 million connections in France oh. during the same time. Yet for all the fury, Merkel's... Dit bedoel ik nou met, dit is de totaal andere kant. Hoe kan je nou op één dag 30 miljoen Duitsers afluisteren? <laughs> Hoeveel Duitsers zijn er? 60 miljoen of zo? Ja, dat is de helft. Dat is de helft van Duitsland. Elke dag. Dat wordt, dat wordt dus waarschijnlijk, weten wij veel, want ik lees niet uh, de billet, voor je al die shit daar. daar kom je, als je zoveel informatie pakt. Hè, als en hier dan... maken we zo'n druk over 1,8 miljoen per maand. Maar Als je zoveel informatie pakt, zou pakken. Dan kom je nou op een gegeven moment op het punt waar ook het internet beter ondergegaan is. Is als je te veel informatie krijgt, is het waardeloos. Ja. Als je van te veel mensen alles weet, heb je dan geen klootmaan. Want dan gaat het weer op in de massa. Ja, dat... Als ze alleen van jou alles weten. Dit, dit hele verhaal gaat nergens over, daar kom ik aan het einde aan toe. Maar. Uh, ja, maar even, even. Weet je, wel, 20 miljoen zei je ze. Ja, maar die Duitsers hebben andere, andere uh, standaarden ook met uh, Geheimwerken. Die hadden voor de Stasi. En. Uh, die, die hielden echt letterlijk alles bij op papier, weet je wel. De staat deed het. Die hadden, die hadden die op papier iedere dag 60 miljoen Duitsers bij bijhouden. Ik snap sowieso niet waarom ze Duitsland niet uh, in 2001 gebombardeerd hebben. Ja? Weet je nog 9-11? Ja. Dat is het vergeten. Maar uh, de kapers waren 19 stuks. Ja. En ik geloof dat er een stuk of 5 waren uh, woonachtig in Hamburg. Ja. En de rest woonden in Saudi-Arabië. Woonde in Ah, Hamburg en Saudi-Arabië staan nog. Duitsland, het was een goede bondgenoot hè? ja, Good ally. Nou, ik ga even verder met deze uh, informatieve clip. Initiative may have more to do with anger at home? Her government has been seen as lax on US spying and Snowden revealed cooperation between countries may have been closer than German indignation would indicate. Angela Merkel doesn't really put out an believable plan. Uh, It, it doesn't seem that uh, the Conservative Party uh, is concerned with the uh, uh, protection of the data of German citizens at all. Uh, it seems to be um, a point of pressure um, put forward to the United States. Um, but it's unclear what the, the actual purpose of this idea is. <laughs> Merkel has been pushing the U.S. for a relationship similar to the so-called Five Eyes Agreement reached after the Second World War, a deal between English-speaking countries not to spy on one another. But the White House isn't playing ball. There, there's no country where we have a no-spy agreement. Now it appears <laughs> no, yeah. that Germany is going on the offensive with plans for counter-espionage against Western mm. allies. As for Merkel's Internet proposal, well, the devil is in the details. Currently, a message sent from one online user to another could have a long journey before it reaches its destination. Although the German government hasn't released specifics, a European network could potentially allow data to bypass that route. But is that realistic? Absolutely. Well, for one, the Internet is a global network, Walling it off in Europe goes against the concept of a worldwide Web. What's more, different European countries have different laws on privacy, so a shared policy would need to be adopted for a Europe-wide scheme to work. And there's a bigger issue. It's not going to stop the NSA, let's put it that way. Um, the NSA goes where the data is. If the NSA can pull text messages out of telecommunication networks in China... They can probably manage to get Facebook messages out of Germany. Moving the data isn't fixing the problem. Securing the data is the problem. A problem that will take more than tough talk to fix. Reporting in Berlin for RT, I'm Lucy Kafanov. Dat hoor ik nou pas, dat was Snowletje. Ja, ja, die stem. Ja, want die heeft laatst dus een, uh, dat hoorde ik. En die, die, die, die, mee, die is gek op zo'n. Misschien als het je echt vervelend moeten we het even opzoeken. Want dit is het Engels heeft hij dat gedaan. Meestal synchroniseren ze de boel naar nou daar. Ja. Ik hoorde al dat hij, dus voor de, in Duitsland, voor, de, of voor Duitse tv of zoiets, of iets, had hij een interview gegeven, Snowden. En in de VS was daar helemaal niks van uh, uitgelekt. Zo. Er was geen nieuwsstation die het bracht of zo. Dus misschien, ik hoorde hem nou hier wat zeggen over, over Germany en zo. Misschien dat hij wat leuke dingen. Dat kunnen we Misschien opzoeken. Uh, is, is dat, is dat kort geleden geweest? Ja, oh, okay. een week of twee geleden. Zo. Oh, okay. Volgens mij. Maar waar het mij over hem ging weet je wel. Als je internet, World Wide Web. Uh, elke server, met andere woorden gewoon een computer. Yeah. Die op een netwerk zit. Ik, mijn computer hier is ook onderdeel van het World Wide Web. Ja. Op een bepaalde manier. En die server bijvoorbeeld. Wat gebruiken wij hier het meeste? Over het algemeen. Facebook, Google, Microsoft. Uh, Hotmail. Yahoo. Mensen hebben Apple devices, ja. die servers dan ook allemaal. Weet het, iTunes. Ze en... <coughs> staan allemaal in de VS. Dus op het moment dat je het afsluit, je er geen gebruik Dus als je daar een muur tussen zet, zoals hun beweren of kan, willen doen. Kijk niet meer gebruiken. Dan kan je er niet meer bij. Nee. Want die servers staan daar. Ja. Misschien dat er een reservekopie ergens hier en hier staat. Maar dan, dat, ja, ik, ik ga dan technische details samen zitten denken, zodat ik jullie niet meer lastig vallen. Maar het is onmogelijk. Waarschijnlijk weet Angela dat hebben niet. Ik heb geen idee, maar dit, dit, dit is onderdeel van een of ander spel wat er gespeeld wordt, dus daarom zit ik net ook te denken aan dat snowden Het ja, is allemaal weer, ik wil we al maanden zelf mee, mee, mee komen. Als een van de eerste, durf ik wel te zeggen, is dat wij, wij hebben als een van de eerste media in Nederland zeker gez, gezegd dat er een nieuwe koude oorlog aan zit te komen. Ja, en dit gaat er ook weer in. Duitsland is een groot land binnen Europa, ja. dus, een, een, een van de grote machthebbers binnen Europa, en die gaan nou uh, counter-espionage. We moeten counter espionage we moeten ook terug, we gaan ze afsluiten en we gaan, hup, we gaan die weer, weer. Wat, wat krijg je nou met, wat, wat bracht de, de, de koude oorlog de jaren 60 en 70? Cycle. Dat was een enorme technologische vooruitgang en dus een enorme economische boost. Omdat al die fabrieken die gingen draaien, ze gaan ook kunstmatig. Gaan ze gewoon die koude oorlog weer gebruiken om, uh, om, om, om het instortende wereldje uh, ja, en alleen wat meer draaien spelers. te houden. Er zijn wat meer spelers nu. Ja. China is ook een speler, Rusland. Ja, de verhoudingen zijn verlegd. EU. En Duitsland is eigenlijk apart van de EU ook nog wel. En Groot-Brittannië hebben we dan nog. De verhoudingen zijn verlegd. De, de landen die altijd de baas zijn geweest, de VS en alles, die beseffen het langzaam maar zeker dat ze niet meer de wereldmacht zijn. Maar dan, dan zijn ze hebben nog een grote bek. En de landen gehoor. die de macht hebben, zoals China, die houden zich eigenlijk nog relatief in. Wat de VS heeft uh, wat meer dan de rest is wapens. is, is, is, is, is, is wapen. dus technologie. Dat jullie lang meer, Ja, maar de, wat wij zien, wat, dat is wat wij nu zien. Hè? Ja, ik heb het over de, de, de zwarte projecten, de Black Projects. Wat ze daar allemaal uh, voor, voor wapens hebben. Wat voor uh, satellieten er in de lucht hangen. Weet je wel, waar bijvoorbeeld World Trade Center mee verpulverd is. Dat soort technologie heb ik het dan over. Hè? En uh, dat, weet je, als hun uh, met 9-11 laten zien: van kijk, ze wij kunnen. Zou ik nog een keer grote bek hebben, jongens? Huh? Maar als het zetten dan niet, zoals ze zei, die Boeing die in één keer uh, die haakse, haakse duikvlucht van uh, 90 graden dan De torens, dan moeten mensen maar eens even gaan kijken, de torens zijn veranderd in stof. Letterlijk in ja, stof. Weg. Er helemaal niks, er, geen, geen, verdieping, uh, geen verdieping is er overgebleven van al die honderden verdiepingen. Die met Die overal met staal doorvlochten ja, waren. Weg. Ja. Staal weg. Er was niks meer van over. En dan niet als in, in, in elkaar gepropt. Nee, gewoon weg. En als je naar de video kijkt zie je gewoon één grote stof die ontstaat. Ja. Ik kan heel lang, lang en kort over lullen, maar dat zijn de feiten, die zie je gewoon. Ja. En dat is gebeurd. WTCC. Yeah. En dat zijn oh, dus wapens oh. waar wij nog niks van gehoord hebben. Moet wil ik er even bij zeggen. Waarom ik dat zeggen? Ja, nou ah, goed. <lacht> Het zijn er zijn nogal petpies mek. En er zijn zoveel petpies, hè? Ja. Zal ik het denk, want ik, ik, ik besefte natuurlijk al wel deze week dat het raad zit te komen. Hè, dat jij en ik met ons weer zouden gaan ergeren over de zoveelste keer. Allerlei dingen en leugenachtige mensen en leugenachtige zaken. En toen dacht ik, we moeten er een keer tussenuit. We moeten weg, hè? We, moeten, we moeten weg. We moeten gewoon de boel de boel laten. De geest even verruimen. Gewoon even, ook een paar dagen, gewoon geen, geen nieuws. Geen feitjes, geen dit en dit, dit, dit, dit Geen gelul. Maar waar kun je dan naartoe tegenwoordig? Dat dan het uh, Goede Doel heeft dat een keer gezongen. Maar kan ik heen? kan dan niet naar thuis. China. Wil je naar China? Daar zijn ze dus streng. Daar hebben ze Angela Merkel. En uh, je kan, je kan uh, weet ik weet niet of je het stom Je kan op, op, op, op een Zeeuwse eiland gaan zitten en je uh, vier dagen klemzuipen en. aan uh, drugs gaan. En, en mm, ik maar je kan ook, ik weet niet of je dat hebt benaderd naar Noord-Korea. Heb ik over nagedacht. Noord-Korea is namelijk een, ja, het, het is nog wel heel traag. Ze krijgen ongeveer 5000 toeristen per jaar tot nog toe. Maar echt de, de booming nieuw place. Sinds Dennis Rodman daar jointjes ging roken met Kim Jong-un. Jong zitten we nu. En dat ik hoorde dat je daar gewoon legaal... Want iedereen zei, heeft het er al elke keer over dat Uruguay het eerste land is waar je legaal is. Nee, fuck off. Noord-Korea. Noord-Korea mag je gewoon paf waar je wil. Maar er zijn ook echt reisbureaus die inmiddels die komen uit de grond. Die ook echt reizen naar Noord-Korea ja. aanbieden. Ik heb ja. van de week heb ik eentje zitten bekijken. Ja. En, uh, ja die had ik uh, experience... Ik wou een beetje meer overleggen. We zouden bijvoorbeeld, ze hebben een aantal tours hebben ze ja. En dan hebben ze bijvoorbeeld, ik wil een beetje kijken waar onze interesse liggen. Waar we dan precies, wat, wat, wat zijn jouw plannen? Uh, wat wil je echt doen? Ik wil, ik, ik wil uh, historische sites. Dus ik wil naar de plaats waar ze die oom van Kim Jong-un hebben verscheurd met die honden. Dat wil ik zien. Ja, dat wordt niet opgenomen in de tour. Oh. Nee, nee. Je, je hebt de, de, de communism tour. Ja. ja. Dan ga je langs alle grote uh, communistische uh, tracklijsters van Noord-Korea en Pyongyang. Hm. Maar heb je ook nog de... Nee, die klinkt niet echt heel. Ja. ja. Dan kun je naar de historic events toe. Ja. Dan ga je langs alle plaatsen en interesse in de Pyongyang. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een eventje toe. Dat, dat lijkt me niet. Ja, dan ga je langs alle plaatsen en uh, belangrijke gebeurtenissen in uh, Pyongyang. Ja, maar Pyongyang is toch alleen de hoofdstad? Kan je ja. niet gewoon... Want uh, een... het is best groot. Ja. Ze moeten ook daar wel, uh, weet ik veel, veel, veel oude uh, prehistorische bouwwerken en shit hebben. Er moet er ja. een reden zijn waarom we Noord-Korea niet in mogen. Nee, alleen... Er moet het, iets te vinden zijn. Je mag erin. Je mag erin. Ja, Omdat, waarom? Gewoon... Het is echt werkelijk geen enkel probleem in Noord-Korea in te komen. Dat is echt de eerste leugen die ik uh, deze week uh, compleet door grond heb. Sterker nog, Noord-Korea te wachten tot hij binnenkomt. Want die hebt je geld nodig. Dus uh, een visa voor Noord-Korea, dat is binnen no fucking time geregeld. En dan mag je naartoe. Het enige is, je mag er wel... Je mag er, je mag er niet op eigen houtje naartoe vliegen, dus je mag niet zeggen van, uh, nou ik uh, boek een vluggie en ik regel zelf een hotelletje. Je moet uh, een georganiseerde reis met een luchtvaartmaatschappij, dan kun je met uh, China Airways en alles, noem maar op, weet je Maar het is wel prijzig op zich. Want je moet, ja, eerst, ja, dat, dat, dat, je moet eerst op eigen kosten naar Beijing vliegen, naar Peking. Je moet er wel iets voor over hebben. Ja. Maar uh, en dan van Peking ga je naar Pyongyang? Dan neem je gewoon eerst de Transberia Express. Dat tegenwoordig allemaal hoger nou, is. Uh... Als je daar dan bent. Dan, dan zijn er een paar dingen waar je rekening mee houden. En het is de, de, de do's en don'ts. Dat heb ik gelezen. De ja? do's en don'ts van een reis naar Noord-Korea. De doos is je krijgt Als je daar aankomt. krijg je, Anders mag je de land sowieso niet in. Twee gidsen. En met die gasten moet je vrij snel binnen de eerste dag al maatjes zien te worden. Ja? Eh? Als je, hoe vriendelijker je met ze bent. Hoe... Uh, hoe... Toegevelijke hun ook worden weet je. Maar af en toe mag je ergens een foto. maken. Hoe minder snel je in een strafkamp komt. Hoe minder snel je in een strafkamp komt. Dat Kim Jong. Je komt verscheuren met z'n honden. En dan moet je dus. Uh, dat is duidelijk. Je moet uh, luxe goederen meenemen. Zoals sigaretten. En drank en alles. En kraaltjes en spiegeltjes. komt goed. Want die moet je gelijk al bij aankomst aan je gids ja. Dan zijn ze blij. En dan heb je zo. En dan krijg je allemaal dingen voor terug. Je mag niet. Zomaar overal fotograferen. Oké. Okay. Ja, maar ik ben toch niet van het fotograferen. Je mag wel met iedereen praten. Oké. Okay. Maar, hou er rekening mee: Noord-Koreanen zijn een gesloten volkje. En ze praten niet graag met buitenlanders. Oké, oké, oké. Maar daar kan ik mee leven. Ja. Ik praat ook niet graag met buitenlanders. En je moet wel proberen. <laughs> je moet wel laten zien, vriendelijkheid. Uh, en één belangrijk ding: stond er duidelijk met grote letters: leven nooit maar dan ook nooit kritiek de grote lijden. grote leider. ja natuurlijk doen we dan niet. niet alleen ga ik die dat een aantal dagen gulag uh, opleveren <laughs> maar je gidsen zeggen ze zullen ook zo beledigd zijn dan breng je er nergens meer naartoe. Dan zie ik je dus uh, vijf dagen lang uh, in hotelkamer met je maar, maar, dat, maar dat moet je ook niet gaan doen. Dat ga je, niet extra, je gaat ook niet naar, naar, naar Moskou toe, naar het Kremlin... ...en fuck Poetin lopen. Je moet je op, willen. Zoals die wijven van Pussy Riot. En dan gehoord, ja, weer, die hem weer naar Sochi weer gepakt. Daar ben ja, je er dood ziek van. Dat is toch, Dat is geen eens Pussy Riot meer. Dat is Echt, schaam. Pussy Riot heeft een uh, persverklaring gedaan. Hè? Dat ze daar niks mee te maken hebben. Dat ze die lauw niet kennen. Dat zijn wel die wijven die in gevangen gezeten hebben. Ja. Maar, uh, dat is een heel verhaal. Ik ga het er geen eens over hebben. Alleen al dat we erover hebben. Nee, maar, maar als je hier 1500 eurotjes over hebt, en dan nog voor de reis van dus een kleine 3000 euro, dan zitten wij volgende week nog uh, <kijst> naast Kim Jong-un en Dennis Roppen. Zijn we dan net tijd voor de vlaggen? Kijk, gaan kijken naar die vlaggenparade? Die grote, grote... die al die... Wel, dat, is al, dat, en dat, wel. Is, dat heb ik gelezen, dat is een misvatting trouwens. Wij krijgen hier in het westen altijd het beeld Noord dat Noord-Korea, dat dat echt een land is waar dus iedere dag uh, legerparades door de, door de straat heen lopen. Ja. Dat is niet waar. Eén keer per jaar. Eén keer per jaar. Hooguit twee. En tenzij met hele belangrijke dagen. Of gebeurtenissen. Maar voor de rest is het helemaal niet. Ze lopen niet zo wij. Wekker had die beelden te zien. Als alleen maar een militaire parades. Poep, Nee, dat is het niet. Nee, <laughs> dat lijkt me ook niet. De rest van de dag zitten we. <laughs> blowend op mijn skippiebal. Ja, en skiën. Van alles. Skiën, het Maar. Het is niet voor niks dat we dit verhaal brengen. Want deze week kwam in het nieuws. Dat De VN. De Verenigde Naties betichten uh, Noord-Korea Noord ervan dat ze vergelijkbaar zijn met de Naties. Dat is een beschuldiging. Dat staat in een uh, nieuw VN-rapport. Ik meen het serieus. Dat is een vier minuten durend journaal-item. Oh. De opus is er zelfs mee. Ja, ik weet het niet. verdoemenis, want uh, nou, je, je gaat het zo gek niet allemaal horen. We ja, hebben nu jouw verhaal gehoord. En dat klopt. Dennis Rotman en alles. Iedereen is er geweest. Kan uh, kan er een hele verhaal over doen. Maar wij in het Westen krijgen het, het, uh, het volgende verhaal te horen. Noord-Korea. Dat de mensenrechten situatie daar vreselijk is. Dat wisten vreselijk. we. Vreselijk. Maar nu is er voor het eerst een rapport van de Verenigde Naties. Dat de gruweldaden nou, van het regime boekstaaft. Snoeihard. Terreur, uithongering, massamoord, de werkkampen in het land. Het doet allemaal sterk denken aan de misdaden van de nazi's, Hier. zegt de onderzoekscommissie. Hoppa. En de VN vindt dat de schuldigen zich moeten verantwoorden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Vlak voor de uitzending sprak ik met correspondent Marieke de Vries, die is in Seoul op dit moment. Hoor ik nou even goed. Dat, het dat, dat de VN besloten heeft dat Kim Jong-un naar Den Haag moet? Ja. Dan als ze dat, als dat, dat officieel gezegd hebben, dan gebeurt dat ook binnen. Nee, de nee, nee, nee. Want ze zeggen het hier weer verkeerd. Je hebt die uh, de zeg maar. Veiligheidsraad. Ja? En die moeten alle, alle zes, of weet ik veel hoeveel zijn, die zes permanente leden of zo weet ik veel. Ja. Die zit ook in deze club. Die moeten allemaal ja doen zeggen. En er is natuurlijk eentje bij die zet. Veto. Flikker op. erop. Dat is China. Dus uh, dit is gelul. Dat dus is weer net zo'n onderzoeksrapport. Zelfs met uh, wat wij toen in Nederland hadden. Met dat zwarte pietige jank. Uh, weet je wel. Dat ze het tegen het Vaticaan het vingertje gaan doen. Terwijl het zelf ook allemaal, natuurlijk, allemaal pedo's beschermen binnen de VN. Uh, hetzelfde gedrag. Allemaal kutrapportjes. Gezeik. Uh, maar daar komt uiteindelijk niks van. Het is gewoon propaganda. Hoofdstad van Zuid-Korea. Vroeg haar. Het zijn gruwelijke verhalen. Maar zijn het nieuwe verhalen? De feiten zelf worden ook wel al um, omschreven in boeken bijvoorbeeld. Sommige van de vluchtelingen hebben succesvolle boeken geschreven. Schreven, die ja. zeer um, ja, aan het hart gaan bij mensen in het westen. Maar dat het nu allemaal zo systematisch op een rij is gezet. Van het allerergste dus die gruwelijkheden in die gevangeniskappen. Maar ook het basale schenden van de mensen. Het schenden. dagelijks leven van oh. de Noord-Koreanen. Waarin ze dus geen vrijheid van meningsuiting hebben. Geen Weet je welk land nog meer de, de mensenrechten uh, geschonden heeft toen het tijd? Een nee, hele uh, hoop. Waar nooit, uh, ja, ze waren in Den Haag, maar die nooit voor het straf in Den Haag uh, gesleept zijn. Dat weet je niet. De Nederlandse regering. <laughs> ja. Want die ja, sloot dus. namelijk uh, jarenlang. <laughs> hebben ze namelijk asielzoekerskinderen in gevangenissen gegooid. Ja. Terwijl dat tegen iedere recht van de mens is. Uh, ja, nou, nou, dat komt zo. Dat is een zo'n schending verscherming eigenlijk van het ding. Alleen wij, ik geloof niet dat tot de tijd uh, Balken-Endertje. Voor het gekomen is. Nee, we hebben het nu over een VN rapport. Van de VN die helemaal niet in Pyongyang is. Die het heeft van horen zeggen. Via een boek wie ooit geschreven is. Daar hebben we het nu over. En dat is allemaal. En, als en ik, ze heb maar... uit... ik heb straks om hier na deze clip. Heb ik vier afzonderlijke gevallen. In de afgelopen week gebeurd. Waar je de VN niet over hoort. En waar de bewijzen voor zijn. Waar echt mensenrechten geschonden worden. Omdat is geen kloot interesseert. Omdat ze geen flikker interesseert. Dat is het gewoon. Ja. Uw de eieren eten. ...geen vrijheid van meningsuiting hebben... ...geen keuzevrijheid hebben... ...je moet je voorstellen... ...ze wonen in woonblokken... Ik ...waarin één opzichter woont... ...die elke avond langs alle woningen gaat... om te kijken of iedereen er is... ...die iedere dag kijkt... ...of jouw transistorradio wel afgetaped... ...op het juiste station staat... ...dat je niet lang. stiekem naar de... Imperialistische vijand Amerika of Japan aan het oh, luisteren. Met, dat basale schenden van de mensen. Basale schenden. Dat noemt deze commissie dan ook een mens. De, de, de Transistorradio. Ze hebben ook helemaal geen technologie. Transistorradio ja, hebben ze op om, om niet naar de imperialistische vijand te mogen luisteren. Waar gaat het over? Het is propaganda plusank. VN. VN is gewoon één grote smerige propagandamachine. Dat wisten we al. Het is echt nog erger. Het wordt steeds erger dan al dat. Een uh, misdaad tegen de mensheid. Ja. de mensheid. De autoriteiten in Noord-Korea hebben meteen al gereageerd op dit rapport. Ja, Pyongyang heeft uh, onmiddellijk gereageerd. En uh, natuurlijk de uh, resultaten partijen, verworpen. En... Uh, uh, het regime noemt het een politisering van de mensenrechten een door verslag. Europa. Dat is dus een verslaggever die neutraal moet zijn eigenlijk. Ja, maar ja, ja, ja, natuurlijk hebben ze dat gedaan. We uh, uh, uh. leek je steeds meer op dat... Uh, we, we zeggen het elke week, we zijn de 52e staat van dat... Uh, ...Japan en natuurlijk allemaal onder invloed van die grote aardsvijand uh, Amerika. En niet geheel ontoevallig kan ik me zo voorstellen... Gaf het, uh, uh, het regime in Pyongyang vandaag ook vrolijke beelden vrij van het leven in Noord-Korea. En wel vandaag op de skipiste. Ja. Een vrolijk land met vrolijke mensen die graag voor elkaar applaudisseren. Zo wil Noord-Korea zich graag ja. aan de buitenwereld presenteren. Een land ook waar de leider Kim Jong-un van alles het middelpunt is maar dit beeld wordt eens te meer doorgeprikt door het VN-rapport waar het staat dat het Noord-Koreaanse regime zich staande houdt door middel van ongekende vreedheid en repressie. Ja. these are not the occasional wrongs that can be done by officials everywhere in the world. No. These are wrongs against humanity. Het rapport werd geschreven op basis van de getuigenissen van 320 Noord-Koreaanse vluchtelingen. De commissie hoopt dat het rapport aanleiding zou zijn voor internationale actie. At the end of the Second World War, so many people said, "If only we had known, if only we had known the wrongs that were done uh, in uh, the countries of the hostile uh, forces." If only we had known that. Well now, the international community does know. Ja. Dus Marieke, is de bedoeling... Ja, ...dat de verantwoordelijke naar dus, uh, Den Haag de komen... He? ...het strafhof om ja. zich te verantwoorden. Hoe groot is de kans, denk je, dat dat ook gaat gebeuren? De instantie die dat moet initiëren... ...die om zo'n onderzoek, zo'n gerechtelijk onderzoek... ...moet vragen, dat is de VN-veiligheidsraad. En in die VN-veiligheidsraad... ...heeft China ook een zetel. En China is de enige en grootste bondgenoot nog van Noord-Korea... ...en zal waarschijnlijk een veto daarover uitbrengen. In ieder geval, dat vrezen al die vluchtelingen die ook getuigen zijn geweest... ...voor deze onderzoekscommissie. China, die ook vluchtelingen uit Noord-Korea gewoon terugstuurt naar Noord-Korea... ...in de wetenschap dat die mensen... ...dan weer opnieuw gemarteld zullen worden. Dus China krijgt in dit rapport Zo, ook op zijn kop... ...wordt zwaar bekritiseerd... Zo, ...en bekritiseerd. Uh, daar zal China ook zeker niet blij mee zijn. Nee, nee. Maar het Ik denk ook. dat gene, wel. geen flikken kan interesseren over zo'n nep rapport... ...van die kut van Zij ook, weet je wel, dat, dat stomme, stomme wijf... ...die zit dan in Seoul. Ga dan met je... ...je bent toch journalist? Dan ga je toch... Dan ga je, ...je mag, wat jij net zegt, je kan daar gewoon een visa aanvragen. Ja, behalve als je journalist bent. Nou, dat doe je anders ja, voor, dan zeg dan ik ga skiën. Dat is namelijk het stomme. Er staat ik, wil over, skiën, ik wil graag skiën, ik wil graag weet ik veel. Oh, waar je kijkt als je naar Noord-Korea wil, dan uh, staat er duidelijk bij, dat vond ik, ik lachwekkend bijna, bijna lief ook weer, uh, er mogen geen journalisten het land in. Dus uh, als ze merken dat je journalist bent, dan heb je echt een heel groot zwaar probleem. Dan dacht ik, ja, maar je bent nog wel een stomme journalist. Als je, als je, zegt, het... als je gaat zeggen, oh ja, ik ben nog ook journalist. Ja. <laughs> ik werk bij Fox News. Ja. Dezelfde hoe heet die Alberto Stegeman toen de tijd in die netwerken ging zei... goeiedag Alberto Stegeman ik maak een programma over illegale netwerken. mag ik even met jullie filmen nee ja goeiedag politie Wageningen zit u maar daar niet te verkopen als ik, als ik eerlijk ben is dat ze... of tegenvalt maar ik heb al Arnold Kaskus hoog zitten als journalist want het iemand is die onafhankelijk uh, naar gebieden gaat en vertelt wat je ziet ja. en niet niet niet niet uh, embedded meegaat en alles nog op Dat weigert Zo'n man zou ook gewoon een keer naar, naar Pyongyang kunnen gaan, dat is een keer laten zien. Ja, maar dat krijgt hij niet voor betaald, dan zou hij het eigen zak moeten betalen. Ja, is, dan zou hij 3000 euro moeten ophoesten en met ons mee moeten gaan. Ja, maar, maar in dat geval zou ik luisteraars oproepen om 3000 euro naar ons over te maken. Dan zorgen wij dat het naar Arnold Kaskens gaat, zodat hij naar Pyongyang kan. Ja, toch? Ja. En dan zullen we dan krijgen. Ja, je hoeft niet alleen 3000 euro op te hoesten, jij een deeltje en de andere. 15.000 luisteraars een deeltje. In plaats van al die bullshit die we nou allemaal door krijgen. Verschrikkelijk zeg. Maar goed, ik, ik, ik dacht maar, maar even wat ik net al in uh, tijdens de clip zei. Goed, als dit een ernstige schending van de, wat zijn ze, van de mensheid. Ernstig. En uh, mensenrechten. En uh, het ernstigste wat je maar kan hebben. En uh, werkkampen. Ja. Detentiekampen, gevangeniskampen. Dat is verschrikkelijk. Echt. Oh man. Landen die gevangeniskampen hebben, Joost. Wat moeten we daarmee doen? Bombarderen, neuken. Neuken. We ja, gaan gewoon helemaal naar de kloot helpen. Eh, naar dat bamshell. <tied> <tied> Het is knap dat hij is. Hij is knap. Die ja, ja, dat is het. Dat doe ik wel. Want, ik heb ze weer. De Aussie fuckers. Ik heb ze weer, ik heb ze, ik heb ze weer. Ik moest ze even opzoeken. Oh ja. En ik heb jou ook iets doorgestuurd. Wat ik ook onder de, echt onder de showlinks ga zetten. Die, uh, die website met die tekeningen. Ja, er is dus iemand geweest. Je hebt een, uh, daar gaat deze clip dus ook over. Die ik heb. Je hebt dus uh, in Australië. Daar gaat het, de link over. Ja. Maar je hebt diezelfde dingen, uh, detentiekampen, hè? gewoon echt concentratiekampen. Detentiekampen. Laten we het gewoon concentratiekampen noemen, hoe ik het zag beschreven in het stripverhaal, lijkt het meer een concentratiekamp. Uh, die werknemer die daar over schreef, die zei, uh, is, ze, ze, ze zei zelf het is een uh, kamp, een strafkamp, wat ze dan detentiekamp noemen. Ja, ja die hebben ze weer een beetje een andere naam geven. Maar. Ja, die hebben ze in Australië, maar die hebben ze ook dus op Papua Guinea. Ja. En daar is van de week weer een uh, dode gevallen zelfs. Met rellen en uh, protesten en weet ik wat voor shit. Um, maar daar hoor ik de VN Noord over. Ik hoor ze net over... ...detentiekampen die ze van horen zeggen hebben. Maar niet over het terugduwen van uh, mensen uh, op Maar we hebben wij hier in... feitelijk bewijs dat Australië asielzoekers... Die uit een oorlog komen, die niet voor Jan lul als ze aanzoeken, laten we eerlijk zijn. Die hebben het op een vlotte die, zee. Heeft, die, die, heeft allemaal traumas meegemaakt, oorlogen. Noem het allemaal op. Die worden eerst, uh, laten ze, als je geluk hebt dat ze je boot niet laten zinken en niet terugpleuren op Java, dan kom je in een strafkamp. Jee. Ja. Ja. En uh, we zetten zo straks die link eronder en dan kunnen mensen zelf. Dat is dus een medewerker geweest van uh, Serco, heet het? Serco ja. S e r c o, c -O. En dat is zeg maar een multinational zelfs. Die, die, uh... is een groot multinational bedrijf wat echt uh, puur en alleen strafkamp, detentiekampen plaatst. Ja. Dat is een expert. Ja, en dat was dus iemand die dus, uh, net, zoals, net zoals wij een goed hart heeft. En die wilde gewoon vluchtelingen helpen. En die meldde zich aan bij Circa om daar te gaan werken. En dat was vrij makkelijk. En dat was vrij makkelijk, er dus stonden mensen voor in de rij. Ja. En eenmaal binnen, al, al tijdens de training... Dat, dat zie je als in stripvaal heeft hij het helemaal uh, opgetekend. Alles, alles in een striptekening. hij heeft in herinneringen aan de periode de besef al werkte. Ja. Heeft hij op papier gezet. Ja, Walgel prachtig. ja. prachtig gemaakt. Maar walgelijk, walgelijk, walgelijk, walgelijk dat dit gebeurt. En helemaal in een land als Australië wat, wat een grote bek heeft over mensenrechten. En dan zal ik uh, een paar kleine voorbeeldjes die ik dan gelezen heb noemen. Dat is dat, uh, dat die op een gegeven moment... Is er een consternatie ergens op het terrein. En dan gaan ze kijken. Personeel dus, het detentiepersoneel... Serco. Hij is daarbij. En dan zien ze een man staan die uh, met glas in zijn mond. Die heeft allerlei glas ja. in zijn mond staan. En die dreigde dat zichzelf daarmee te verwonden uh, als niet aan zijn eisen voldaan werden. En zijn enige eis die hij had, was dat hij met zijn account, uh, uh, account manager wilde spreken. Met zijn ja, zo de, echt, de zaak zo. En toen kreeg deze werknemer die kreeg van hoge hand opdracht om door te lopen en net te doen of het niet. Uh, Dat er niks was. Of er niks was. Ja. Zo wordt daar met, met vluchtelingen omgegaan. Ja, mensen die op het dak stonden te springen. Te springen. van de eerste. De, ja, die, mensen, stonden, twee mensen die stonden op het dak om protest te doen. Ja. Dat hebben ze ook 16 dagen lang gedaan. En 16 dagen lang mochten, ja, kregen ze als uh, enige opdracht om net te doen of die mensen er niet stonden. Ja. Dus niet naar ze te kijken, niet naar ze dit. Ja, Er gebeuren daar gewoon walgelijke dingen. En, uh, van de week is het dus. Uh, de clip heeft namelijk opnieuw protest. Zo, die heb ik niet verzonnen, zo heette die clip uh, Origin van een Novum. Uh, nieuws. Yeah. Dus het is de zoveelste keer waarschijnlijk dat het daar misgaat. Dus een kort clipje, maar het laten horen. Op zondag braken deze gewelddadige protesten uit in een Australisch asielzoekerskamp in Papua Nieuw-Guinea. Dinsdag ging het opnieuw mis. Bij een protest vielen doden en tientallen mensen raakten gewond. Volgens de overheid probeerde de asielzoekers te ontsnappen. en raakte ze slaags met de beveiligers van het kamp. De nieuws van een dood is een grote tragedie. En onze sympathies worden ontsnappeld. Dat moet je of maken. Het de familie en vrienden die ook in de beveiliging zijn. Dit is een tragedie. Maar dit was een heel dangerous situatie. Waar mensen besloten om te in een heel violent manier. En om zich uit het centrum te brengen en themselves. The te plaatsen. Een dodelijke slachtoffer liep bij de gevechten een hoofdhond op en overleed in een ambulance op weg naar het ziekenhuis. Twee anderen raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar Australië gevlogen om daar behandeld te worden. Ja. Volgens een Australische actiegroep die opkomt voor de rechten van asielzoekers is er iets anders in het kamp gebeurd. Immigranten zouden zijn aangevallen door lokale bewoners en politieagenten. De Australische minister van Immigratie spreekt dit echter tegen. Natuurlijk. is toch erg. Ja. Dat is balgig. Als je hoort gewoon een korte impressie hoort van wat daar gebeurt in die kampen, ja. Dat is de voor woorden. Dat is ja. mensonteren. Ja. Australië, dat is een uh, ja. gerespecteerd land. Ja, dat vinden ze zichzelf ja. wel? En de rest van de wereld denkt daar ook zo over. Oh, Australië. Ja, land, ja. Zo. ja, toch? Ik hoor er nooit iemand negatief over Australië. Ja, leuker, dus leuk land, huu, huu. leuke mensen, leuk kijken naar de Aboriginals. Ja. Uh, de officiële uh, uh, Verklaring van de regering omtrent al dat soort dingen is uh, dat ze nou eenmaal de vluchtelingen niet toe kunnen laten en dat het uh, de levensstandaard in het land zou verslechteren. Ja. We hebben het hier over een land waar vervolgens van al het landoppervlak 4% gebruikt wordt. Ja. Dus vol is vol is niet, kun je niet echt dat is zeggen. Gelul. Dat is een beetje gelul. Dat is zo'n gelul. Dat is echt zo'n bullshit van. Maar goed, dit, dit, dit, deze, dit, dit had de VN ook, keer kunnen de VN ook, kunnen de VN ook een keer een rapport over kunnen schrijven misschien? Ja, dat hadden we ja, kunnen triggeren. Ja? Ik heb nog vier dingetjes hoor, waar ze iets over kunnen schrijven. Nou, ja, als we beginnen met de eerste. Doe, doe. De eerste is ook de langste. <coughs> en dat is, is ook Nederlands nieuws eigenlijk. Half, half Nederlands nieuws. Wat gebeurt er in Nederland? Het is een. Uh, ja, sorry, de ben ik zijn naam even kwijt. Maar volgens mij Karim of zo was zijn voornaam. Uh, in ieder geval een uh, Pakistan. Uh, Paak, hoe zeg je dat? Pakimees. Pakistan. Pakistaan <laughs> Pakistan die zijn zoon en zijn broer kwijtgeraakt is door een droneaanval van de VS. Ja. Yeah. En die is nu in Nederland. Was hij eigenlijk bijna niet aangekomen, omdat toen bekend werd dat hij. Uh, hij heeft vandaag, geloof ik, daar heb ik niks over gehoord. Hij, ging, hij heeft vandaag de Tweede Kamer toegesproken over de, over de wantoestanden van het gedrag En de aandeel dooiën. en alles wat alles erop en eraan. En er zijn naast hem nog honderd van dat soort overlevenden die nu de aandacht proberen te trekken. Maar daar hoor je niks over. Sterker nog, deze man is, uh, toen die bekend werd dat hij naar Nederland ging, is hij uh, door. Ik geloof, weet ik van een grote groep, tussen quotes, politieagenten. Die uiteindelijk geen politieagenten bleken te zijn. Uh, gegijzeld, gematteld en de meest erge -er dingen mee uitgevoerd. Zodat hij zijn bek zou houden. Maar hij houdt zijn bek niet. Nou, Alleen hoor je het weinig. Dit is wel uit nieuws hier. Ik kreeg, ongeluk heb ik het een uh, tegen. Ja. Uh, hij praat niet heel goed Engels, dus dan moet je even goed naar luisteren. Um, en hij vertelt een beetje wat, wat mensen eigenlijk nooit horen over drone-aanvallen. Wij horen altijd van Al-Qaeda, Target, uitgeschakeld. Dat is wat wij horen. Ja. Uh, Bladibladibla, uh, mok dat je weer gedroned. Dat ja, heb ik. Te... Dat is wat wij horen. Wij horen nooit over eventuele andere gevolgen van zo'n drone-attackje. Zo komt hij. Buur Karim Kaam. Hij verloor vijf jaar geleden bij een Amerikaanse drone-aanval in Pakistan zijn tienerzoon en broer. Nu gaat hij als zendeling de wereld rond. ...te ageren tegen de onderbande vliegtuigjes die dood en verderf zaaien. Gisteren was hij in Nederland. 31 december 2009, there was a drone strike on my house. So in this uh, in this drone strike, my brother and my son, and the, the drone strike came on them. So they both died in in this drone strike. Were they Taliban? Were they Al-Qaeda? No, they have no relation with, uh, with Al-Qaeda or with Taliban or with uh, any other terrorist uh, activities. They were uh, they were simple people. They, they were um, uh, um, government uh, uh, employees. They have no relation with Taliban or with Al-Qaeda. Aanvallen met drones hebben al meer dan 3.000 onschuldige slachtoffers gemaakt. In 2006 werden in Pakistan bij een schieting door een drone 80 kleine kinderen gedood. Dit is een toekomstburen. Totally If you you are killing a, a, a person, uh, he is a criminal. You should to, to to arrest him and you should to b, b, bring him before the court. It is not the way to kill. For example, one person in en je je de hele familie en de hele plek. en voor één persoon je honderd personen. Het is niet goed. Als je iemand, je moet om Als hij is coming van onze kant, je moet to hem daar. Waarom je je hem hier in dit this, this, there zijn innocent mensen. Karim Khan is in Nederland op uitnodiging van mensenrechtenorganisatie Reprieve. De van oorsprong Britse directeur Kat Greg erkent dat drones zo nu en dan een Taliban raken. Maar de prijs is volgens Greg onacceptabel hoog. Er is ontzettend weinig transparantie van de VS-droomprogramma. Wij weten eigenlijk helemaal niet waar daar, wie daar overleden is. We weten wel dat er in Pakistan alleen al 200 kinderslachtoffers zijn. Mocht het nou zo zijn dat Nederland bijvoorbeeld met troepen op de grond in Afghanistan 200 okay. kinderen zou uh, vermoorden... dan zou dat toch natuurlijk echt... Uh, ...compleet onrechtvaardig zijn. En toch gebeurt het. En toch gebeurt het, ja. Before any strike is taken... ...there must be near certainty... ...that no civilians will be killed or injured. The highest standard we can set. We can take it to yeah, the, to the, to the, the bank. bank. So you say yeah. the Americans are lying. Yes, they are clearly lying. They are... Uh, uh, ...telling you people... ...that we are killing uh, terrorists. But in fact... They, they are killing innocent people. And For example, my, my brother and my son. Mm -hmm. They were Waarom Romanians. Why they kill him? Why they kill them? Khan en zijn mede-activisten dienden ook een aanklacht in bij het internationaal strafhof in Den Haag. Ook al weten ze dat Amerika dat niet erkent Volgens Kahn's advocaat zijn er meer schuldigen en is er wettelijk sprake van moord. This has been very clear now from Pakistani Peshawar High Court decision in 2013 that drone strikes are not just illegal but the act committing, committed in them is the act of murder, a crime. So that needs to be investigated and that's why three CIA station chiefs had to leave Pakistan because they were named in lawsuits by the drone victims. And Mr. Kareem Khan was the first one to do that in 2010 and now there are over 100 drone victims who are asking the same question. So it might not be possible in international criminal court because US does not submit to the jurisdiction, but in other ally states like uh, if Germany is involved, if Britain is involved, if Australia is involved, and now we're getting proof that, of their involvement. Natuurlijk, doen er allemaal een soorten mee, man. Weet je wat? Ook met onze scanning, je al die shit, man. We zijn toch verschrikkelijk Gah, wat dan? Mensen hebben zich gewoon ja, dat, daar uh, heb ik onze experts uh, ook over gebeld straks. Hè? Dus wees niet uh, ongerust. Ik zag het al aankomen hoor. Dat we dit zo'n show zouden krijgen. Want het is gewoon smerig, laten we eerlijk zijn. Ja, absoluut. Weet je, want het is goed om even te lachen en zo, maar het is gewoon te triest voor woorden wat er allemaal gebeurt. En dan, dan staat iedereen wel uh, te roepen: Noord-Korea en uh, met, laatst met de anti rechten die er ook, o, ook niet zo was van Poetin. Daar maken we ons met z'n allen heel erg druk over. Maar de dingen. Uh, Waar het echt om gaat. Maar... Centraal-Afrikaanse Republiek. Bijvoorbeeld. Interesseert niet meer de hoop. Nee. Interesseert niet meer een hoop. Man, no, man, no, man. No. Ja. Maar goed. Uh... Ja. Duidelijk verhaal. Ja, zijn ze? Ja, en dan oh, moeten we maar eens een keer stoppen. Dit. Die mensen, uh, en daar komen we, onze experts straks ook over te spreken. Die geven tips hoe we dit kunnen oplossen. Daar moeten mensen maar eens goed naar luisteren. Zeg ik alvast. Het volgende onderwerpje. In mijn... Uh, in één week tijd. Wat, wat ik denk. van Nou, daar kan de VN dan ook een rapport over schrijven. Is iets wat, wat mij ook ontgaan was. Is maar wat al drie jaar speelt. Vlakbij uh, Pakistan en al die shit. Is ligt Bahrein. Ja. Wat weet je van Bahrein? Bahrein is een Formule 1 uh, circuit. Ja. Verder eigenlijk. Uh, Sorry. Ja, al, al drie jaar lang uh, dikke, vette, bijna burgeroorlog. En een uh, monarchie die er zit, die gesteund wordt door Saudi-Arabië, uh, wat uh, tegelijkertijd Al-Qaeda is, die hele shit. Daarom hoor je er ook niks over. Uh, dat mensen zijn daar aan het opstand aan te komen, omdat de mensrechten geschonden worden. Yeah. Daar gebeuren dus de meest ernstige dingen. Met die protesten, uh, die, die, ja. Ik heb een korte clip van, om gewoon even mensen te laten zien van, ja... Het is niet allemaal uh, schone schijn daar in het Midden-Oosten in Bahrein. Het dus je moet wel schone zijn. Nee, maar je kan een leuk formule 1 reden ja. jouw als, als koning zijn ja. ja, goed voor je status, man. Als je dan voor, voor de rest uh, je land uh, dit mee maakt. A string of violent protests by Shia Muslims in Bahrein... ...marking the third anniversary of the uprising against the Sunni government. Several injured over a dozen detained as police used tear gas... De uh, unrest die in februari 2011, is been violently suppressed, with rather a lot of help coming in uh, from the ruling uh, Gulf allies. Nou even kort berichtje. Ik had ook nog een Russier. today uh, komt het van, maar die had ook langere berichten van. En die had ook een paar experts ook zitten. En het is gewoon echt schandalig. Daarom weet ik wat ik nu zeg. Is dus er zit daar dus een monarchie? ...die rechtstreeks uh, gelinkt is met de Saoedische koning... ...en ja. rechtstreeks met al die andere shit zoals Qatar en uh, noem het allemaal maar op. De Old Boys Network. Ja, en die, gaan, die worden gewoon gebacked en, en, uh, en dat krijgen we niet elke keer in het nieuws. Als daar een uh, gifgas of iets wat, wat dan ook gebeurt. Nee. Interesseert niemand, geen niemand ja, Het is een rijk zat, die uh, beschrijft alles. Huh? Weet wat je, was... we, dat hebben we toch de laatste keer gehad. Hoeveel werknemers er in die, die stadions staan. Die stadions, ja. ...om dood te pletten vallen. En er Interesseert niemand dat. Ik vind het toch redelijk... Uh... Daar zou de VN zich druk om kunnen maken. Ja, maar dan kunnen mensen nu ook zeggen van ja, ja, dat is allemaal, uh, allemaal uh, buiten, buiten het gebied van uh, de VN en zo. en uh, Noord-Korea doen ze het binnen in het land, weet je wel. Ja, wel. Dan heb ik twee voorbeelden uit uh, de Verenigde Staten van Get hm. De eerste is... Worden daar mensenrechten geschonden? Ja, misschien ook weer zo gehoord in de agenda, hoor. Dat zou kunnen. Uh, de eerste die ik een redelijke schaalf, schending van de mensenrechten vind, is het uh, volgende berichtje. Het gaat over uh, tandartsen in de Verenigde Staten. Ja. Yeah. En die hebben iets nieuws. Hier okay. wordt. Nee, ik heb nooit jullie ge luisterd. Het is echt een verschrikkelijk <laughs> Ja, Ongoing. Finally this week, some new advice for parents. The American Dental Association says that a ja. tiny bit of fluoride toothpaste should be used to brush kids' baby teeth as soon as they come in. I think a lot of parents normally. Gelijk fluoreren Ik Wil je nog een keer doen, ja? Gaat, deze clip gaat dus over uh, de tandartsenvereniging in de Verenigde Staten. Die hebben nu, uh, straten, en die hebben nu als advies naar buiten gebracht dat als je kind. Uh, vanaf dat het melktandjes doorkomen. met een uh, klein beetje fluoride gewoon die tanden rossen. is goed voor ze. Ah, ah, ah, ah. Dumbing down! Goed, dus dat werkt ook goed op ratten waar we daar getest hebben. Goed. Ja, fluoreren is goed voor je dan. Ja, dat is een smerige clip, dit. Ik zeg het al. <kwijnt> het is een schending van de mensenrechten, dit. Yeah. Ongoing. Finally this week, some new advice for parents. The American Dental Association says that a tiny bit of fluoride toothpaste should be used to There brush kids' baby teeth as no. soon as they come in. John, I think a lot of parents normally try to avoid this because they're worried their little kids might swallow this. So why did the ADA make the change? Because it turns out that a lot of kids are getting cavities, 40% of school kids. Oh. And the more cavities you have oh, as a kid, can... the more likely you are to have cavities as a grown-up. Now, there's a worry if you take too much fluoride, you get this thing called fluorosis with this discoloration of the teeth so they well, want to have I mean, the exact no. right amount and so they're coming out with these guidelines holly i have a two-year-old so what exactly am i supposed to do how do i brush his teeth you know it's about using a very small amount of the fluoride toothpaste about the size of a grain of rice and you're you actually need to do the brushing for them you know how two year olds especially want to do everything themselves but their zitter. parents really need to go in there and, and, and do the brushing for them. So next time he says I want to do it I'll say Dr. Holly told me I have to do it. Dr. Holly. Thank you, both. Oh, a little bit of fluoride. Oh, you down you slaves. Yeah. Je moet zelf niet niet de kind zelf. Ja, je moet zeker weten dat je de fluoride goed inbrengt. Goed injecteren. Rechtstreeks right in de bloedstroom. Hoppakee. okay. We kunnen dus gewoon niet in de vaccines. gewoon de the fluoride erbij. Hoppakee. Ja, dat nou ik het zeggen. Ja. <laughs> ze zullen dat waarschijnlijk wel doen, ja. Goed. De ergste, de leukste. Hij is eigenlijk de ergste en de leukste, tegelijk. Die heb ik voor het einde bewaard. Het gaat over de de bart corps. Dat dus is de B-A-R-T. Dat is de Bay Area Rapid Transit. Of Rapid Response Transit. Dat is in ja. het openbaar vervoer in de Bay Area. San Francisco, San Jose. Ja die regio. En Oakland. Um, dat zijn zeg maar de... Dat ja, is normaal natuurlijk de, de, de spoorwegpolitie. Spoor, ja, we hebben ook spoorwegpolitie. Maar hun hebben dan, uh, weet ik veel hoeveel, uh, volledig... Uh, volledig bewapende. Bewapende gasten er lopen. Ja. En als je één smerige schending van de mensenrechten clip die ik je kan aanbieden, dan is dit wel. Dit gaat over een, uh, een, een man in de weet ik even niet, trein of metro of zo. Ja, die was dronken, Joost. Hij was dronken. Schandaal, Ja, schandaal. Ja, en, nee, ja, en weet je wat hij deed? Hij had gewoon zat daar last in Ja, weet je wat hij deed? Hij viel schrijverslastig, ze dus hij kon niet goed schrijven. Door zijn, uh, hij was een beetje luidruchtig. Ja, fielesmeren. Ja, ja, Hebben dat, ze hem gewoon uit de trein gedonnen tijdens het rijden? Dat zou nog humaan zijn. Dat zou nog redelijk humaan zijn met, met, met, met hetgeen wat je nu gaat horen. Nou, kan wel Oké. Okay. <laughs> dit is goed. Oh, and what Bart is admitting tonight. Kristen? BART's police chief telling us today that the officer who tased a man on the train here at San Bruno BART station was doing his job. Doing still. New cell phone video shows it up close. The BART officer warns a man of what he is about to do and then... He tases him. It happened oh, the night of January 29th. Someone called Bart police to complain that this man was drunk and harassing riders. When an officer tracks the man down on the train, he repeatedly asks him to get off. Get off the train! He asks him. Yeah. Get off the train! Hoe want hele clip had door. Echt, he asked him. heel vriendelijk En get up, get up, get up. Oh, get off the train, sir. The man who has now been identified as Robert Asbury doesn't listen, so he's tased once. Terwijl ik laten we eerlijk zijn. Wij allebei hebben in onze uh, jeugd, die in ons geval wel lang duurde, doorgebracht in kroegen en in bars. Tussen de dronken mensen. Ja. Wat is het meest stomme wat je kan doen als je van een dronken iemand iets gedaan wil hebben, om, om dan de manier van benadering Dat is door tegen hem te gaan schreeuwen? Ja. Want daar worden ze namelijk agressief van. En om te tasen als je gewoon vriendelijk met een grapje iets zegt, dan lopen ze vaak weer in mee hem en denken ze, kijk wat er gebeurt. En niet na vijf minuten meteen met een taser misschien schieten. Daar worden ze niet blijer van. Dan loopt de situatie misschien dat ze daarna, Ik zou hem daarna wel luisteren misschien, ik zou ook geen reactie meer kunnen geven. Maar deze man die luisterde daarna ook niet. Het wordt goed gepraat, het is niet normaal. Schiet doesn't listen, so he's tased once. And minutes later, when he's on the ground again for five full seconds, tase him again. Tase him. Tase him. Taze him. Tase again. <laughs> And as you saw in the video, the officer was extremely patient. BART's police chief <laughs> admitted really today that the officer who did the tasing is fairly new, but he defended the officer's actions, saying even the second tasing seemed reasonable. I saw the <laughs> subject still kicking, struggling with the officer. We also showed the video to Don Cameron, a former BART police officer who is now a tactical trainer. I think both tasings uh, were appropriate, simply because they couldn't get him handcuffed and he wouldn't listen. Some of the people on board the train that day do not agree... In the video, they can be heard telling the officer that Asbury did nothing wrong. The woman who was sitting next to him insisted Asbury was harmless. He should have complied. But San Francisco resident Benito Taylor told us that does not justify what the officer did next. I don't think the second uh, tase was necessary. The guy <laughs> yeah, was already in pain, he was down. Kristen Ayers, KPIX 5. Yeah, yeah. Oh, God. Now, yeah. That marks us all well. Dat is gewoon in, in de Bay Area dit. Dat mag. Geen VN-rapport, niks. Gewoon bewijs, gewoon gefilmd. Mag ja, als, allemaal. Je, als je maar gewoon de feiten negeert. Mag allemaal. Ja, dat is het prima. Hey, hey, hey. Er, er wordt een keer hey. iets, uh, iets gespeeld. Gaat het licht uh, Hey. Oh. Er komt een oplossing. In. Er komt een oplossing. Voor al onze problemen. Onze net met live-experts. Zijn er hier, en Mickey's Geeksweiss. En ze waren wat duurder. Wat was nou er nou een... Uh... Ah, nee, er waren wat... Nou, dat moeten we niet op de air, in uh, live zeggen, denk ik. Dat moet ik niet, net niet live zeggen. Maar, nou. ze, maar, ze, maar ze merken wel, uh, laten we zo zeggen, ze, ze beginnen inflatie door te brengen. Ze beginnen door te krijgen dat wij redelijk uh, bekend zijn. Maar twee weken geleden hadden wij uh, Freeman voor het eerst. Ja, Freeman free man. Ja, free was een goeie. Tof man. Man over, de, over de... wat had ik het over? Hij ah, ja, had uh, wel het bal naartoe nou, met elkaar op. Uh. Ja, en daarom hebben we nu, heb ik hem ook niet over laten liggen. Weet je wel niet. Maar ik, ik zat op een gegeven moment, had ik zoiets van... Ik had al wat nieuws hier, weet je wel, wat we vandaag gedraaid En ik dacht van... Pff, het zijn toch een stertje gore bastards, weet je wel. En, en, en waar komt dit vandaan? En, en, en hoe komt dit? En ik weet het. Satanisme. Satanisme. Satanisme. De kerk van, hoe uh, heet uh, Lafay. Ja, dat is goed kunnen. S satanistische kerk. Uh, al onze leiders zijn satanisten. Daar kan je van uitgaan. satanisten is niet meteen, niet meteen het offeren en alle, alle andere shit. Maar satanisten zijn, dat voornamelijk wat dat betekent, is uh, het, het, het eren. Het, het, het vooral in, uh, uh, egoïstisch. Lopen Alleen we, maar alles voor jezelf. Lopen we in, in grote zwarte mollens kappen met, uh, met van die... Donker donkere kap over het hoofd. Oh, dat weet ik niet. Dat moet wel een Freeman vragen. Uh, misschien moeten we het dan uh, aan onze andere expert vragen... ...die we vandaag binnen hebben gekregen. Misschien krijg je nu een sms van. Nee, nee, is niet veel. Uh, Mark Pescio. Ja? Uh, Mark Pescio heeft in, is satanist geweest. Heeft uh, gewoon ervaren wat het is. Zat in die kerk. Kom uit, is geloven opgevoed. Kom erachter, dit is het niet. Is anders gaan zoeken... Kwam in de kerk van Satan terecht. Ja. En die legt ook uit wat ik nu zeg. van uh, Satanisme wordt groot gebracht. Maar eigenlijk wat dat is. Is allemaal uh, egoïstische bastards. Die alleen maar één ding telt. En dat is ikke, ikke, ikke, ikke. En ja, dat zie je dus constant overal in de wereld. Je, nee, overal nee, overal ja. in de wereld. Logisch. Wat hij zegt. Ja. Uh, uh, alleen maar ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. En uh, ben je een echte fucking bastard. Dan... Ontgroeien ook die kerk, want dat zijn al die gasten die dat ontgroeid zijn, die zeggen van nou ja, satanisme, satanisme, maar satanisme. Hè. En die worden dan uh, luciferisme of zo, of weet ik wat ja, het heet. Geafgehinderd bewegen. Ja, en dan gaan we het wel hebben over offeren van, van, van shit en, en, en dingen die gebeuren zoals in de Centraal Afrikaanse Republiek, omdat je nee, gewoon je goden, of ze nou echt zijn of niet, moet bevredigen. Hun geloven erin, dat zegt Mark jou ook. Uh, Zometeen, of ze nou echt zijn of niet, dat moet je het midden laten, want hun geloven daarin en hun handelen daarna. Ja. dus het maakt niet zozeer uit of ze... Precies, en ja, ik vroeg Freeman dus van, uh, bel even Mark Persje op, maar ik ken hem goed. En uh, stel hem wat vragen over satanisme, weet je wel, want wij zitten met onze uitzending en uh, alleen maar uh, bloedoffers, ja. uh, egoïstische wel. bastards, uh, nou? ikke, ikke, ikke, ikke. Maar waarom? En uh, ja, Freeman is, Freeman. Freeman is net zoals ons, een beetje stonertje, volgens mij komt uit Austin ook, dat zegt, zegt ook wat, wel wat. En hij heeft zijn eigen manier van een beetje vragen stellen. En op een gegeven moment, na zeven minuten was hij er ook klaar mee. En dan raffelt hij het ook af, dat hoor je ook. Maar voor de rest is Freeman, Freeman. En kan hij goed, uh, goed vragen voor ons? Oh, uh, We hebben een goede expert. Uh, well, wat is het wij dan? Komt hij? Hij begint meteen wel met een, uh, een echte Freeman vraag. je van? Oké, so when I see someone coming out of skull and bones... And I see these uh, these what I call baby eaters, uh, you know, the true elite that I really feel like, you know, like Hillary Clinton. I really feel she's a baby eater. These people are dark, dark magicians that I think surpass the ideals of the Church of Satan. What would you say about these elite and their connections to satanic religion? Yeah, that, that we're talking about generational lines and bloodlines that go back into the ancient world. At, at this point, uh, these are the true uh, Luciferians that really are. It, it, dark Luciferianism is actually even a higher a part of the hierarchy of the dark occult hierarchy than Satanism is. Satanists are actually. Um, really, again, concerned with their own benefit, but they can be uh, turned into useful dupes or uh, useful um, uh, puppets or pawns for the real leaders that are really controlling the global game board, so to speak. And I would say that those individuals uh, do indeed surpass even the members of an organization like the Church of Satan in their psychopathy and in their diseased and twisted worldview. And uh, and also again, they surpass them in their level of influence and power in the real world. So um, they're they're actually using the satanic organizations to do their bidding at the higher level. And I would say that that higher level of those of that hierarchy is certainly controlled by what uh, a, a, a, an order of people that I would consider dark luciferians. Okay, yes, I would be right there with you in agreement. Tell us, Mark, uh, what, what's Doesn't this happen. ultimate goal? What can you see out of this sat Satanist agenda, their, their moral relativism taking full form? Well, if they can continue to inject fear into society through trauma, which will keep people in a base modality of consciousness and keep them locked in the R complex of the brain and in that state of mind you're in a state of complete imbalance, you're never really able to see wider patterns, you're never really able to truly govern your behavior, and you'll only ever be creating more chaos in the realm of manifestation, which we call the experience of life here on Earth. What they want to do as a result of that is manage that chaos and control it and uh, bring about a world of pure slavery in which Every person in that hierarchy of slavery is actually simultaneously a slave and a master at the same time because there will be levels of hierarchy within it whereby some people uh, uh, at the bottom, okay, will actually near the bottom will manage people below them. And these will be like, let's say, uh, um, bosses of companies will will own and manage people below them who are just pure workers and then above them they'll have you know ceos who basically they answer to and that's hierarchically their master in the pyramid and then you know people above that like you know you have uh, people in military, and then they'll have commanding officers and people in government, and they'll have, uh, you know, people at higher levels of government than them. What? And this hierarchical system just keeps going and going and going until you get to the highest level in human form. But those people are still slaves to the force that's ultimately controlling the entire game. That's what we're up against. We don't struggle against just the, the materiality and the and the actual uh, human forms that this system of control takes on it's the force of fear and chaos itself that we're actually struggling against to break free from and these people are actually in communication with this uh, type of force through esoteric rituals through blood sacrifice and are somehow receiving a program w would you agree with this I, I would say that is most certainly their belief, and I would probably lean toward that they are indeed in communication with that. However, I don't think it's important uh, to even make the distinction between because these people actually believe that and are acting upon that belief. It's the idea that, well, do you believe that it's uh, what these people believe in really exists? I don't think it's even as important as understanding as uh as really truly grasping yeah, the man, concept right. that these people believe that so strongly that they are willing to act upon it. Right. And that's the main thing. These people have a united sense of will uh with their intellect. They have united their intelligence and their will. And they have completely removed the third aspect of consciousness, which is their emotions, their care, Okay, their feelings are basically nullified. This is the concept of what the skull and bones or the poison symbol represents. It's the unification of pure intellect and pure will and the removal of the sacred feminine or that Sophia uh, essence that we talked about. And um, when you do that, it's a very dangerous combination. And if they can get other people to subscribe to that same way of being in the world, the world becomes more chaotic and more easily falling into their controlled, their, a controlled chaos paradigm because that's what their new world order ultimately is all about is the control of their injections of chaos in, in order to always come out on top, to know the game before it is even played. You know what the end result is going to be because you already know what the what all of the moves in the game are. You know what created the chaos to begin with. You know how you're going to manage it. You know the solutions you're going to propose. So you know the end game. Well, what And are some can, of the solutions you would propose to, to in two minutes or less? To uh, nullify that? To nullify that. Oh, yeah. I'm with the the smoke first smoke. thing is to Raise your state of awareness through the information that you take in okay, and be eclectic enough, meaning to gather that information from a variety of sources with an open mind and then process that information to come to an accurate conclusion about, about what is taking place, but simultaneously look at that without fear. Don't react to it. Decide a proper course of action that you're going to take and make that action in alignment with natural law, meaning that you are not setting out to harm other people, but you are setting out to raise their vibratory uh, state of consciousness through awareness. And Sorry to cut you off, but we're sure. over. And that's the truth of it. Non-compliance, folks and friendship to the end. We need to bond and, and show each other that we're here for one another. Mark, thank you so much. Check out his stuff at whatonearthishappening.com. What is <laughs> happening? Have no fear. No. Angst is namelijk altijd de slechtste raad. Ja, dat is inderdaad waar ze, waar ze op, op inspelen. Ja. Dat is wat je, als je dat nieuws wil rijbrengen, verkeerd um, interpreteert. Ja, verwerkt, hoe moet zeggen, Pro, ja. proces, zou ik zeggen. Verwerkt, ja. ja. Dat, dan, dan, ja dan kom je ook. Ik, ik zeg, krijg dat, ook vaak mailtjes van mensen gewoon van echt, die, die, die, die, die die kant zien. Alleen maar in angst zijn. Zo van, oh, dat doen ze weer, dat doen ze weer, dat proberen ze, dat doen ze, dat doen ze. Als je bang bent, kan je niet meer helder denken. Ja. Terwijl je als je gewoon in jezelf gaat, dan, dan kom je er, er bovenuit. Ja. Dan zit je zoals wij hier. Ja. Ja. Ik, ik kan er heus wel van slapen en alles. Ja. ja. Ik, ik, ik gooi het eruit en... Dan uh, ben je het ook kwijt. En ik, ik probeer dat je, je, mensen is, te informeren, er, weet zijn heel, er zijn heel veel vertiefste dingen in de wereld, weet je wel. Heel veel vertiefste dingen. Maar ik kan er niet overal. Hoewel ik wel in, ge, in geïnteresseerd ben, dus besef, kun je besef, je kunt niet altijd lezen en weer op je schouders dragen. Nee, ja, precies. Wat je wel kan doen. is Wat wij proberen te doen. Wat ik al jaren probeer te doen. Is anderen informeren die niet weten. Ja. En die wel in die programma's meelopen. En die wel en die in de kunnen maken, of, of onbewust satanistisch bezig zijn. Om alleen maar zichzelf te denken en te doen. Ja. Ja? Informeren. Ja. Deel deze podcast met, met je vrienden. Stuur het door naar iedereen. Ja, Zorgen we anders. Ja. ja. Dat, zou, dat zou de wereld een stuk beter brengen. Of, of, of andere mensen. Weet je wel. Die ook informatieve dingen zeggen als die er zijn, behalve wij. Denk ik niet man. Nou, die zijn niet zo, niet, niet zo, niet zo uh, toonaangevend, maar... Nee, dat kan er maar eentje zijn. <laughs> er is er maar eentje, Joost, die een eindspel hebben zoals de onze. Dat is het enige wat 100% zeker is. Ja. Waarin we ombeurten wekelijks elkaar een mooi liedje aanproberen te verpassen. Ja. En... Liedjes die, die, die wel eindclip waardig zijn. Want als mensen kunnen bovenin in het menu kijken bij Eindtunes. Dan kan je ze allemaal nader luisteren. Ja, Meestal... Allemaal allemaal nummers die wel nou een boodschap hebben. Ja, en wij verkopen het aan elkaar dan ook met die boodschap. En deze week heb ik zitten te denken van, van... Ik heb twee nieuwe producten. Oude producten die ik nog niet eerder aange... ja. aangeboden heb aan je. Ja. Ik ga ze dus verkopen onder het mot van... A... Van... Ah. Is, je hebt verschillende aspecten, weet je wel. Ja. En, uh, dus het is belangrijk dat we al die aspecten hier halen en dan zijn we eigenlijk ons authentieke zelf, weet je wel. En wij zitten hier dan vaak te bitchen en wij zitten vaak in warrior-modus. En A is echt warrior-modus. A is, tot hier en niet verder. En uh, we hebben jullie door. En dat gaat je niet verder lukken. Ja. B, Daarentegen. tegen. Is, is, is meer de, wat hij net ook zei, Mark. Is meer de, de, de divine feminine erin. Meer hart Meer echt, echt uit het hart. Echt op de emoties. Echt gevoel. En dat gaat erover dat zij. Um, zou het liefste met de president. Een keer samen. Net als Cartman en South Park in de, in de tuin gingen lopen. Ja. Even samen in zo'n mooie tuin lopen. En even met hem willen praten. En zeggen van, joh, wat ben je allemaal mee bezig? Wat ben ik. Ik ben gek op pik. <laughs> het is Pink, ja. Ah, pink. Ja. Pink de, met Dear de Mr. Mr. President. President. Nou, dat is een goede keuze, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus uh, nou, we zijn alweer uh, lang genoeg aan het lullen. We moeten morgen ook weer uh, belangrijke zaken doen. Ja. Dus uh, we sluiten maar af. We sluiten maar af. En, uh, we zijn we klaar mee. Bedankt weer. Niet met jullie natuurlijk. Ja, feedback. We hebben deze week uh, van één uh, luisteraar feedback gehad. <laughs> dat klinkt ook zo ziek. Ja. We hebben ja. van één luisteraar feedback, twee om... luisteraars. Ik heb het eentje nog niet verteld. Oh. We hebben twee, twee luisteraars. feedback gehad. Ik vind het dat soort dingen, we kunnen wel heel erg opschebberen gaan doen van, uh, nee, we krijgen honderden e-mails per maand. Nee, dat gewoon niet ween. zo. Maar, maar, maar diegene die we krijgen, waarderen we zeer. En ik wil ook die ene luisteraar bedenken, die uh, dat heb ik nog nooit eerder op YouTube gezien, dat kan ik zien uit welk land ze komen. Ja. En dat was bij, uh, bij het fragment wat ik geplaatst heb, van uh, Plaster Gate. Dus ja. los losse los fragment uh, geplaatst, nou, ja. op YouTube. En dat, was, dat heb ik nog nooit eerder gezien, er was één luisteraar die het helemaal geluisterd had. Want dan dacht ik van, uit welk land komt hij dan, want die stond er ergens onderaan de lijst. Stond erbij, not uh, ja, in het Engels van uh, we kunnen er niet achter komen waar die vandaan komt. Not traceable. Ja, en die had exact de hele fragment geluisterd. Oh, dus cool. die willen we ook bedanken, ja. die ene geheime dienst. Dus mee, succes met de informatie die we uh, mee opgedaan hebben. Ja, doe ermee waar je ermee kan doen. Deel en je, zouden je een aanbieden. Ja, dat mag altijd. Bedankt dank voor deze show weer. Ja. Dan uh... <laughs> trekken uh... we de champagne open. We zien jullie volgende week weer. We horen jullie volgende week, want wij horen jullie nooit. Nou ja, precies. Maar uh, hier is Pink. Oh, Dit is zijn maar de voor staan zijn, we hebben weer een met een Oh, oh, Joost, dan heb je maar die andere ook gehoord. Ja. Is het gaat helemaal mis dat je het suiker Het is wel gaaf, want ik heb ze allebei geraden. Heb je ze allebei geraden? Ja, dan wist ik ook. God, dan kan ik niet meer uh, gebruiken. Leuk het, hé. Toch mis aan het einde van de show. Ik vind wel dat ik goed gekozen heb. Oké, komt u nog een keer. Ik keer Een van ever written is called Dear Mr. President. And we're going play it for you. Mm. Ik hou van yeah. Ja, het gaat gewoon door je hart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 my mother has no chance to say goodbye how do you walk with your head held high can you even look me in the eye and tell me why oh, God. God. president? Were you a lonely boy? Lonely boy. Are you a lonely boy? lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? What kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the first lady Tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you and they'll be right. And you know, fuck the EU. You can take that to the bank. Net neat lie.